En uh, mijn, Hallo, naam is, hi, uh, mijn naam is Johan. En uh, zometeen hebben we ook nog een interview met Frank Karsten. Dat gaat dan over het onderwerp de diversiteitsmythe. Maar dat zometeen. Eerst doen we even de goudstof uit bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, ja, laten we beginnen met de maroane index Die is uh, ja, omhoog aan het krabbelen. Die staat op uh, 283.11. Even kijken, de bitcoin... Bitcoin die, is, uh, die was vorige week 31,130 eurotjes en 42 cent. Hij staat nou op uh, 29,99 en 23 centjes om precies te zijn. Ja, ten in een keer naar beneden gezakt hè, dat was wel spannend. Wat denken jullie? Laat maar ja, zakken. Ik vroeg, vroeg, vroeg is het is een beetje als uh, te optimistisch allemaal. Uh, van het herstel staat er om de hoek, uh, staat, zit er aan te komen en... Uh, en wat veel mensen niet doorhebben, heb ik altijd het idee, is dat de bitcoins vaker dan eens kunnen circuleren over de markt. Ja, ja. Dus de, de bitcoins die ik nou een paar weken geleden op 3000 gekocht heb, die zijn inmiddels in een cryptopia hack. Nou, dat is niet helemaal laag, maar als je, als je winst maakt op die munten en je haalt daar de winst weer uit, dan gaat dat ook weer ten koste van de prijs natuurlijk. Hè? Dus eigenlijk is die prijs van die bitcoin is het geld wat we niet nodig hebben met z'n allen. En hoe langer de tijd voorbij gaat, hoe meer we dat geld toch nodig gaan hebben. En ja, ik zie, ik zeg, ik zie het naar beneden gaan. Ja, ja. Ik denk dat er steeds meer mensen uh, die, die denken even snel winst te kunnen maken of rijk te kunnen worden, dat die capituleren en verkopen. En dat er, de groep die overblijft is dan vanzelf een groep veel uh, fanatiekere vasthouders en, en, en ja, meer gelo uh, ja, grotere geloveren. Dat uh, noemen ze bij ook wel de, de, de evaporative cooling of group belief. Dat is dat, dat als jij uh, in een groep... Dat de meest extreem, of de meeste outliers die verdwijnen, want die voelen zich niet thuis in de groep. Dus die kappen ermee. Wat er overblijft, is een steeds harder kern van aanhangers. En dat is bij aandelenmarkten ook vaak dat, dat als een aandeel dan eenmaal gaat dalen, of een, een crypto, dat dan de, de vliegende fluiters het eerst weg zijn en dan de half, ja, de halve gelovers en, en dan steeds meer mensen verkopen. ...aan mm -hmm. steeds meer mensen die er hard in, ah, die er hard in geloven, dus de kern wordt steeds harder. Dat, dat is eigenlijk wat er dan op een bodem gebeurt en, en, en toch het omgekeerde. Maar ik zie wel dat, terwijl Bitcoin zich niet echt herstelt van het dipje van de afgelopen paar dagen... ...zie je dat de altcoins dat wel doen, met name Ripple die dan in één keer omhoog schiet, letterlijk lijnrecht omhoog. Ja, weer naar zijn oude plek eigenlijk. En, maar ook andere, bijna alle, alle altcoins staan in het groen. Dus dat is wel, vind ik wel een beetje apart. Want meestal uh, bewegen gaan die omhoog als ook de bitcoin omhoog gaat. En omlaag als de bitcoin omlaag gaat. Maar nu zie je ze allebei... Nee, even... ja Jij zit te denken aan een fiatprijs als je het daarover hebt. Uh, uh, als jij zegt als bitcoin omhoog gaat, gaat de altcoins ook omhoog. Maar dat is niet zo. Dat komt omdat als jij zegt de prijs van de altcoin gaat omhoog... Dan komt dat volgens mij omdat als bitcoin stijgt en de prijs van die altcoin blijft in bitcoins gelijk... ...ja, dan gaat de prijs omhoog. Maar dat is niet de wat daadwerkelijk de prijs omhoog zet, snap je? Want die altcoin wordt afgerekend in bitcoins. Dus ik denk dat dat een beeld is wat er voor heel veel mensen een vertekend beeld creëert. Ja. En als dus de bitcoin omhoog gaat, ja, dan gaat de litecoin, alle, alle, alle munten... ...want die worden allemaal afgerekend in bitcoin. Dus dat is de... Correlatie die Ja, dus, dat zie je nu dus niet. En nu uh, blijft bitcoin uh, rond de 3000 staan, terwijl de rest weer aan het herstellen is. Ja, nou ja dat is dan sinds, 9, dat is sinds anderhalf uur dan. Hm. Ja, de laatste maar, paar uur hoor. Dus, uh... Ik bedoel mee te zeggen van, let op dat als je dat soort dingen zegt, dat vaak de prijsbeweging van bitcoin... ...de prijsbeweging van de altcoins is. Snap je? Dus als bitcoin crasht... ...gaan al die altcoins onderuit... ...maar dat betekent ja. helemaal niet dat ze... ...naar beneden gaan. Want misschien doordat ze in bitcoins juist wel duurder worden. Ja, ja. ja, maar, ja. maar meestal kijken ze, iedereen toch naar de prijs in fiat, toch? Ja, maar dat is dus een helemaal verkeerd beeld. Zeg maar. dat, dat, dat, dat, dat, geen van die munten handelt namelijk tegen fiat. Dus die markt is er helemaal niet. Ze kijken wel naar de prijs in fiat... ...maar je moet eerst bitcoins hebben... Voordat jij kan afrekenen. Ja, nou tegenwoordig, dus de, de laatste periode zijn kun je ook veel meer andere coins kopen en afrekenen in fiat. Hè? Dus, uh, ja, maar dan, dus alsnog, dan, dan koopt die beurs bitcoins, dan gaat die met die bitcoins naar de markt en daar kopen ze munt. Snap je, dan heb je gewoon een tussenpartij die 10% van jouw inleg afroopt en, en die voor jou die munten leveren. Maar uiteindelijk worden die alsnog met bitcoins afgerekend. Ja, en toch maakt het allemaal niet zo heel veel uit, denk ik. Want je, je kan ook zeggen: Ik, ik bekijk de, de prijs van die dingen in appels. Zo so, ja, er is geen markt voor bitcoin naar appels. Maar het geeft gewoon wel aan wat de koopkracht van dat ding is. Ja, maar stel nou dus dat. De appeloogst mislukt en die appels duur worden, en alles crasht dus in de prijs van appels. Dan betekent dat niet dat die prijs van die munten onderling iets veranderd is. Dat betekent alleen maar dat die appels iets anders zijn gaan doen. Maar dat zegt dus niks over die markt. En dat is dus wat ik probeer te zeggen. Er is geen samenhang, of er is heel veel samenhang tussen de Bitcoin-prijs en die altcoins. Dus. Ga niet zeggen van ja, ze gaan allemaal naar beneden, want ze gaan alleen maar naar beneden omdat die bitcoin daalt. Misschien dat die als je moet eigenlijk dus kijken naar de uh, verhouding tussen de daling of stijging van een altcoin met de bitcoin om te zien wat die doet. Snap je? Ja, maar ik denk dat de uiteindelijk mensen geïnteresseerd zijn in ja, hoeveel, voor hoeveel fiat kan ik, de meeste mensen zullen geïnteresseerd zijn, voor hoeveel fiat kan ik hem inruilen of dat daar nou via bitcoin gaat of niet. Dus uh, ja, als de Bitcoin-koers iets heel raar doet, maar de altcoin ja, gaat daardoor, is daardoor twee keer zoveel fiat waard, ja, dan zullen ze toch blij zijn, denk ik. We dan meer of minder Bitcoin waard geworden. Is. Ja, ja, dat is ook zo. En daar kun je dus als, als cryptohandelaar dan heel leuk op verdienen. En dat zie je dus ook heel veel gebeuren. Uh, als de prijs dan omhoog gaat, stel dat Bitcoin morgen ineens op 20.000 staat, dan zakken al die. Altcoins of een heleboel daarvan zakken dan inderdaad in. Want dan gaan al die mensen dat uitbetalen. En dan gaan ze de bitcoins voor vragen. Verkopen ze. En dan zakken het dus in bitcoins uitgedrukt de waarde. Ja, maar hoe doet het goud en uh, olie? Hoe doen die het? Ja, omhoog. Het is uiteindelijk geschouwd door de 1301 Het is naar 1324 dollar. En olie is uh, ook omhoog vandaag. 54,28 dollar per vat. Ja, en het was natuurlijk een beetje een, een raar dagje vandaag. Want er was een vet uitspraak van Jim Powell. Die ging een praatje houden over de... Ja, daar luistert iedereen natuurlijk naar omdat hij over de geldpers gaat. En die gaf eigenlijk in zijn praatje aan dat... Ja, tot nu toe was het altijd het verhaal van... Nou, we hebben natuurlijk in het verleden tien jaar lang hebben geld gedrukt. En alles gekocht wat los en vast zat. Maar dat gaan we allemaal terugdraaien. En we gaan dat alles wat we gekocht hebben... Dat losse was, dat gaan wij, dat heet dus dan dan balance sheet, die gaan wij weer afwikkelen. Dus dat gaan we weer verkopen en dan gaan we dat geld weer uit de markt halen. Dus het was eigenlijk allemaal maar tijdelijk geld. Het was niet echt dat wij geld drukten. We zetten even wat liquiditeit in de markt en dan gingen we weer terughalen. En nu zie je daar de eerste. Uh, ...scheuren in ontstaan. En ja, iemand als Peter Schief heeft dat al de hele tijd voorspeld. Die zegt van, ja, let maar op. Het verhaal is eerst van... ...nou, we gaan er terugdraaien, we gaan de rente verhogen... ...dus we gaan geld uit de markt halen... ...en dat is autopilot. Er is gewoon geen, niks aan te doen. En nou, nou is de... ...de beurzen is 20% in elkaar gezakt of zo... ...sinds uh, januari of zo, so, december denk ik vorig jaar. En nou, ze hoorde je al eerst wat ...ja, we gaan misschien de rente toch niet zo hard omhoog doen. En we gaan misschien toch... En nou vandaag zei hij dus: ja, we gaan misschien toch niet al onze rotzooi van onze balance sheet uh, verkopen en dat geld uit de markt halen. En je ziet gelijk dat ja, de Nasdaq is 2,20% omhoog, de goud, goud is omhoog, olie is omhoog, uh, Apple is uh, omhoog. En ik denk dat daarom ook veel van de cryptos uh, wat uh, zijn teruggekomen. Gewoon omdat hij eigenlijk en en de markten die denken dan gelijk van: oké, okay, hij capituleert al. Dus dat betekent dat hij waarschijnlijk in de toekomst weer nog meer geld gaat drukken en weer van alles gaat opkopen. Hm. Interessante theorie. Ik vind het uh, zeker, klinkt zeker niet onwaarschijnlijk. Trump heeft er ook al op aangedrongen bij Paul. Trump zei, het is waanzinnig om de rente te verhogen. Dat kan echt niet. Want hij, Trump zei van je de aandelenmarkten laten zien hoe geweldig het met de economie gaat, dat komt allemaal door mij. Ja, toen zakte de aandelenmarkt in elkaar. Toen raakte hij wel een beetje in paniek. En toen zei hij van ja, die is centrale bankdirecteur. Er is gewoon waanzin dat ze die uh, geldtoeveelheid verk verkrappen. Ja, en het raar is vooral dat in Europa en Japan eigenlijk nog niet eens begonnen zijn hè, met het verklappen van de geldhoeveelheid. En nu begint het al in elkaar te, te klappen. Dus uh, ja, wat die dan moeten gaan doen. Dat, uh, en die zijn ook niet in Europa niet eens begonnen met renteverhogen. Dus ja, ja die, hebben niks meer om, die hebben geen marge meer naar beneden toe als het slecht gaat. Om dan te zeggen, oh, we gaan de rente verhogen en rotzooi opkopen. Want ze, ze, ze, waren, ze waren nog steeds rotzooi aan het opkopen. Dus, ik zou zeggen, het moet Ken... niet, goed, niet goed zijn voor de euro. Kennen jullie toevallig café, weltsmerts? Ja, ja, ja. Er staan twee leuke interviews op, die kan ik aan de lezers ook zeker adviseren op YouTube. Met uh, Noud Welling. Eentje, uh, ze worden allemaal gedaan door de. Probeer Willem Berg ook oh. ook. Die doet die interviews. En um, ja, ik vond ze heel erg interessant. Maar ik hoor daar dan weer uit dat de Wereldoorlog 3 in 2019 begint. Maar dat is mijn uh, interpretatie. Ik ben altijd een beetje aan het doen denken. Maar. Ja, maar uh, ja, nee, je noemt toch wel noodwilling. Ik kom even bij de staatsschuld. Uh, 490,6 uh, miljard in het rood, uh, beste mensen. Ja, ja, ik voel me toch niet schuldig, behalve natuurlijk schulden.nl. Ja, hm. ja, ja, ja. ja, goed. Uh, nou ja, dan gaan we naar de, de nieuwsberichten toe. En jij had een nieuwtje, Josje, over uh, Lieberland. Ja, Lieberland heeft een nieuwsbericht uitgedaan afgelopen week. Uh, ...staat op de website, dus daar heb ik het ook gewoon uh, vandaan. Ik zal het even voorlezen. Er is een brief uitgedaan naar Kroatië en we wachten op antwoord. Dan de ontwikkeling van het staatsburgerschap, het e-residentie. Daar wordt aan gewerkt, dus dan kun je binnenkort ook... ...digitaal burger van Liebeland zijn. En dan komt er naast het paspoort ook een ID-kaart in omloop. En in de eerste week van februari... Wordt Liberland, de punten van Liberland die zijn uitgegeven in de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan mensen die gewerkt hebben voor Liberland of die ze gekocht hebben, je kon die punten ook kopen. Die gaan vanaf februari de wereld ingeholpen worden. Dus hoe dat precies gaat lopen, dat weet ik ook nog niet. Ik ben er wel over aan het nadenken hoe dat ik daar nou op een goede manier een bijdrage in kan leveren. Maar we zullen zien hoe het gaat. Dus uh, er wordt nu gesproken over de eerste week van februari, dus dat zou heel vlug al zijn. Maar de, de brief, uh, je, je noemt even de brief, maar uh, wat staat erin? Ja, het is een, het is een brief van een A4'tje. Uh, en wij schrijven dus uh, Kroatië aan, omdat we graag uh, onze voordelen voor de regio aan hun willen aantonen. En we graag uh, goed willen samenwerken met onze buren. Dus dat, ja, dat... Uh, we vertellen hun gewoon dat wij ons eigen landje zijn begonnen. En uh, we willen graag uh, een dialoog. Oké. Okay. En de brief die is, die kan ik ook gewoon op onze website plaatsen. Hè? dat is ja, een, ja. gewoon een is openbare, 16, open brief. Het 16 januari is die uitgegaan, als persbericht ook. Okay. En het is gewoon een open, open brief aan. Uh, en we vertellen daarin dat we dus de hele wereld over hebben gereisd. En dat er nu meer dan 100 vertegenwoordigers uh, zijn. Uh, dat we in uh, ja, de VS wat aanhang hebben. Dat we in, de, in het Europees Parlement geweest zijn in december vorig jaar. Nou, ja, daar da da da da was nog wat uh, te sprake gekomen. Hè? Ja, maar dat is nog iets anders. Dat is weer iets anders. Uh, in december van 2018 is Liberland uitgenodigd door een Europees parlementariër om zichzelf te presenteren. En die man heeft na die presentatie een vraag gesteld aan Juncker over het grondgebied wat in de buurt van Kroatië. Daar heeft dus dat, dat grondgebied heeft een speciale naam, dat heet... Uh, SIGA, ik kan het niet, daar hoort nog een woord van, van maar SIGA heet, de, heet die grond. Dus hij heeft gevraagd, is die grond onderdeel van de Europese Unie? En toen heeft Juncker daarop geantwoord, dus dat is de grond van Liberland, heeft Juncker gezegd, ik weet het niet zeker, want het is een bijzonder stukje grond. Dus dat is een hele stap richting erkenning, of zo wordt zo het in ieder geval door mij uh, dat is wel heel Ervaren. Dus hij heeft niet gezegd: uh, nee, want dat is Lieberland. Het dus zou uh, gewoon Servië kunnen zijn. Hè? Ja, is, uh, nee, maar we hadden net gewoon, uh, niet kunnen zijn. wat is Aleppo van de, uh, Gary Johnson? <laughs> we hadden net niet genoeg Irish in zijn koffie gedaan. Maar uh, het is leuk dat hij dat op die manier beantwoordt. Dat geeft wel een heel erg boost, in zekere zin. Wat ja, heeft te ah, maken echt. met uh, van of je dan de. de... De huidige Donau als grens ziet, of dat je de oude loop van de Donau als grens ziet. En daar was het dispuut over tussen Servië en Kroatië, toch? Precies, ja. ja. Nou ja daar en daar heeft Lieberland heel slim gebruik van gemaakt. Ja, en zo zijn er dus nog meer stukken land, zoals Liberland in dat gebied te vinden. Dus uh, ja, dat ja. Uh, is ze. Ze zitten inmiddels met elkaar om de tafel, uh, Kroatië en Servië. Dus ik denk ook dat dat de reden is dat nu de brief komt. En, uh, ja, het werd ook wel een beetje... We zijn bijna vier jaar na de oprichting, dus het mocht wel eens veel van zeggen. Uh, uh, uh, uh. Tenminste, ja, ja. De brief is, uh, is uitgegaan en um, we wachten op antwoord. Dus. Ja, maar uh, er was nog meer nieuws. Uh, van Manders, die gaat in hoger beroep. Ja, ja ik heb hem heel even kort gesproken. Ik heb hem succes gewenst. En ja, dat doe ik dan via dit kanaal ook nog maar een keer. Ja, wij ook. Maar dan ja. nog even, laten we even teruggaan van wat was er voor degenen die het allemaal gemist hebben. Ik kan me het bijna niet voorstellen. Misschien nog heel in het kort van, kan iemand van jullie vertellen van wat was er gebeurd? Als we het nou samenvattend zeggen, dan is het eigenlijk zo dat Twan uiteindelijk een veroordeling nog kreeg, een voorwaardelijke veroordeling kreeg omdat hij diensten van een bedrijf uit Malta in Nederland had uitgevoerd. En hij gaat nu in hoger beroep. Zoals, dit is allemaal mijn interpretatie van het geheel dus. Hè, maar hij gaat nu in hoger beroep omdat hij zich beroept op de Europese rechten van vrij handelsverkeer. En dat hij zegt van als ik een bedrijf heb in Malta en ik heb die vergunning in Malta. Dan betekent dat niet dat ik niet in Nederland dat mag doen. Want ik ben namelijk een Europese burger. En dus mag ik met mijn bedrijf uit Malta ook in Nederland zaken doen. Ja, Dat en hij is... was eigenlijk voor drie dingen aangeklaagd. Het lid zijn van een criminele organisatie. Dat had ze nodig om in Cyprus te arresteren. En dan het runnen van een uh, zaak zonder uh, vergunning. Uh, en dan uh, btw 2 fraude En van, die, van twee dingen is hij vrijgesproken. En alleen van het runnen van de organisatie zonder vergunning. Die trusttoestand. Uh, uh, wat, wat jij zei van uh, iets op Malta. Of wat of Cyprus een vergunning had, maar uh, aangeboden werd. In Nederland. Daar is hij voor veroordeeld. En nou, nou uh, gaat uh, het openbaar ministerie. Ging geloof ik in beroep tegen die twee vrijsprekingen. En hij tegen de veroordeling. Ja want het OM is ook een hoger beroep gegaan inderdaad. Ja, dat wist ja. ik niet. En was het nou Cyprus of Malta? Want dat wist heb ik even Cyprus. Oké. Okay, dus had ik ook verkeerd. Hm. Hm. Ik zei Malta maar goed Cyprus. Oké. Okay, ja. ja. Oké. Okay. Nou ja. Succes uh, Twan. zeg maar zeker. Ja. ja. Als je... Uh, als hij dus vlug is, dan kan hij met de eerste badge nieuwe staatsburgers mee. Want het lijkt erop dat er binnenkort een hoop bij gaan komen. Um, even kijken wanneer, wanneer gaat die zaak beginnen? Want dat uh, staat in de pers. Oh, uh, één tot drie jaar zal het op zich laten wachten. Dus daar uh, uh, gaan we weer. Oh. En ja, dan is die derde ja. wereldoorlog al lang uitgebroken, joh. <laughs> ja, goed. Nou ja. Ik wens in ieder geval Twan heel veel suc succes. En uh, ja, goed, dan gaan we naar Bono. Deze uh, multimiljonair, die trekt een strijd tegen het kapitalisme. Hij ziet het kapitalisme als een losgeslagen beest. Hij heeft gewoon een gesch geschat vermogen van 700 miljoen hè, Bono. Oké. Okay. Dan hebben we nog de rest van U2 nog niet genoemd. Uh, ja. het was ook zo, hij had eerder wel eens gezegd dat voor armoede de kapitalisme de oplossing was en niet het probleem. Ja, en hij zegt uh, het in een dat... artikel, refereert hij daar ook weer aan. Zegt hij van ja, het, het is wel zo dat kapitalisme uh, heel wereldwijd heel veel mensen uit de armoede heeft uh, getrokken. Maar het is toch een log, losgeslagen beest. Nou ja, het doet aan Keynes denken. Hè, met, uh, de animal spirits. Ja. Uh, Die moeten getemd worden door de koelbloedige, nuchter in het hoofd zijnde heersers. Uh, ja, het, het blijft gewoon een... Uh, een heel raar verhaal, ook te meer omdat ja, YouTube natuurlijk uh, via Nederland enorm belasting probeert te uh, vermijden. En ja, als je van heersers houdt, dan moet je die helemaal vol met geld toppen, zou je zeggen. Hij is niet meer proberen hoor, mm -hmm. dus, uh, mm -hmm. dus dat lukt ze ook. Maar, <laughs> hij zegt, ja, het kapitalisme is volgens Bono volledig uit de klauwen gelopen en veranderd in een amoreel systeem dat moet veranderen. En ik stelte, ja, waar heeft hij het dan over, hè? want het kan niet kapitalisme zijn... Een zoals projectie de, misschien, projectie? Zo, ja, het kan niet zijn zoals wij het kapitalisme definiëren. Want wij zijn continu op de, op de retreat, zeg maar. De overheid die is gewoon continu aan het groeien. Uh, dus ja, ik snap niet wat, uh, wat hij daar dan mee bedoelt. A, wat hij bedoelt met wat hij ziet als kapitalisme. En B, wat hij dan ziet als uh, het is helemaal een losgeslagen beest geworden. Wat, wat, wat is dat dan... Uh, hij, zei, hij reageerde hiermee op, de, op het miljardentekort... voor ambitieuze plan van de VN... om in 2030 armoede uit de wereld te helpen. Dus de VN, die, die zeggen armoede uit de wereld te kunnen helpen... die hebben een miljardenplan met een miljardentekort. En dat, dat ziet hij als teken dat kapitalisme... Uh, uit de klauwen gelopen beest is of zo. Het is... Uh, ja. hij, hij zegt, kapitalisme heeft meer mensen gered van armoede... dan andere ismes, maar op dit moment... ...moet het meest getemd worden. De, me de negatieve krachten van loggeslaven katalisten geven... ...het populisme vrij groei, zo sprak hij. Dus ik weet niet waar hij het over heeft. Als ik aan populisme denk... ...dan denk ik meer aan van die randgroepen... ...figuren die overal aangeklaagd worden. Wilders die door het, voor het gerecht gesleept worden en zo. Ik zie niet wat, daar, wat die voor vermacht hebben eigenlijk. Op dit moment in ieder geval. Hm. Ja, als, als voorbeeld noemt hij het akkoord van 14 miljard dollar... ...voor de internationale samenwerking... ...om AIDS, tuberculose en malaria te bestrijden... Ja, dus er zijn een paar enorme slush funds die, die uh, beweren uh, een aantal dingen te willen bestrijden. Daar enorm veel geld voor nodig hebben. En dat hebben ze dan niet. En dan ziet hij dat als bij is dat het kapitalisme losgeslagen is. Als het zo'n goed plan is, waarom hou je er niet vrijwillig geld voor op, zou je zeggen? Maar ja, dit, het heeft denk ik psychologisch te maken met het feit dat hij inderdaad 700 miljoen euro heeft. En waar hij nou dus belasting over betaalt. En ja, ik heb het idee dat kan natuurlijk als hij wil. En, het, en hij... Gaat hem echt zo ter harte, dan kan hij die 700 miljoen zo ploep overboeken naar die VN. Die daar dan uh, ergens armoede van gaat bestrijden. Maar... Nou, die 700 miljoen is natuurlijk, hij heeft een aandeel in wat pretparken en supermarkten. Dus dat is ook niet even hup overgemaakt natuurlijk. Hè? Ja, als je ja, ja, als op zijn bankrekening kijkt, zal daar geen 700 miljoen op staan hoor. Nee, maar hij kan het, het zijn waarschijnlijk dingen die wel te liquideren zijn. Hè? Ja, ja, ja. Dus, um... Nou ja, goed. Het is. Um, wat ik zelf een beetje denk. is, het is Kijk, hij is natuurlijk een artiest. Hè? Een beetje een crowdpleaser. Hij zit daar in Davos. Voor een groep uh, behoorlijk linkse rakkers. Ja, hij moet het publiek behagen wat daar zit. <laughs> Toch? Lijkt mij. Dus er komt weer ja. zo'n zo verhaaltje. Weet je wel? Ja, lijkt de, mij. Er ja. zijn al miljardairs. die aan het strijden zijn voor de armen. En dat, is, dat blijft een raar verschijnsel. in mijn beleving. Was ik een keer in Dubai. en dan was de voorzitter van de arbeid, arbeiderspartij. of zo? Oh, nee, nee, dat was. Thailand, geloof ik. En de, en de voorzitter van de partij voor de, die de arm, arbeiders wilde helpen, dat was een miljardair die in Dubai woont. Dus <laughs> dan denk je wel van: uh, ja, jongens, geloven jullie het nou echt? Of uh, eigenlijk moet je dit soort mensen gelijk uh, niet, meer, maar niet meer naar luisteren, denk ik. Ja, nou ja, de filmpjes die kwamen, ja, ik dus op Twitter en Facebook, zag ze de hele tijd voorbij komen, dat ook zo iemand die zichzelf historicus noemt en dan uh, begon over de enorm hoge belastingtarieven onder Eisenhower, dat dat goed was voor de economie, uh, belastingpercentages van 90%. Maar ja, daar werd het filmpje over gezien, ja. Ik ja. heb ook vooral gezegd dat in de praktijk, in de VS, kwam, is de belastingdruk nooit boven de 20% uitgekomen. Want ook die uh, belastingen van 90% er waren enorm veel aftrekposten. Dus niemand betaalde dat eigenlijk. Ja. ja. Omdat je, je had heel veel aftrekposten. En die aftrekposten zijn allemaal afgeschaft. En het is in Nederland eigenlijk precies zo gegaan. Je had, in de jaren 70 had je ook uh, hele hoge belastingen, hele hoge schijf. Maar de, die, die schijf die zat veel hoger. En... Uh, er waren veel meer aftrekposten. Dus eigenlijk, inderdaad, niemand betaalde dat. Maar als je dat nu zou gaan doen, dan, uh, dan, gaan, dan zouden we wel heel veel mensen dat moeten betalen. En dat zou een ja, behoorlijke katastrofe zijn. Dus dat er nou heel veel linkse mensen in. Uh, ja, die Alexandre Ocasio Cortez en uh, die Warren. Elizabeth Warren, die is aan de linkerkant van de Democratische Partij. die stellen allemaal een wealth tax voor. En dat in een wealth tax is gewoon. Nou, je wordt gewoon zoveel van je. Vermogen afgepakt. Dat is eigenlijk wat je in Nederland al hebt: een wealth tax. Uh, mm -hmm. Met die box 3. Dan kijk ze niet naar hoeveel je rendement je ermee gehaald hebt. Zo, zo op 1,2% is voor ons. En eigenlijk uh, ja. las ik dat het in heel veel Europese landen afgeschaft is: die wealth tax. Want als jij uh, rijke mensen gaat belasten, die zijn vaak enorm mobiel. Rijke mensen. Zijn er, ja, dan heb je een pensionado die zijn bedrijf verkocht heeft. Je hebt een paar miljoen staan en die ga je dan opeens heel veel belasten. Dan, dan is die weg. Dat, ja. uh, dat, ja, dat, die, ik weet ook dat de Björn Borg, die woont op een gegeven moment in Monaco en niet meer in Zweden. Dat, is natuurlijk, uh, ja, dat heeft allemaal daarmee te maken. Dus de meeste Europese landen zijn weer van die wealth tax afgeschaft en die zijn toch weer arbeid gaan belasten. Ja. Ik geloof dat het nou de laatste mode is om consumptie te belasten, maar ja, we zullen het zien. Maar ja, dan hebben we ook nog mensen die gaan nadenken over de dienstplicht... Ik hoop dat ze het daarbij houden natuurlijk, maar het gaat over de commandant der strijdkrachten. En uh, ja, als hij ergens over gaat nadenken, ja, die weet ook wel zo één telefoontje en die weet iemand te vinden die het kan uitvoeren. Ja, de dienstplicht is natuurlijk uh, de, ja, de ultieme vorm van slavernij, hè? want uh, veel mensen zullen bij belastingen nog ontkennen dat dat slavernij is, want ja... Er wordt maar een gedeelte van, de, van je productiviteit afgepakt. Maar ja, dat was natuurlijk bij slavernij ook altijd het geval. Mensen kregen er ook wel eten en onderdak voor terug, een gedeelte weer terug. Maar de dienstplicht, dat is echt duidelijk. Van, je moet voor onze organisatie werken, anders dan uh, gaan we jou met geweld benaderen. En ja. deze, deze meneer, die komt gewoon weer, commandant van strijdkrachten, luitenant admiraal Rob Bauer, die komt weer... Met uh, de dienstplicht van stal halen. Omdat hij omdat vacatures niet vervuld krijgt. Ja, dat zou natuurlijk voor uh, gewone bedrijven ook wel uh, een idee zijn. Dan, uh, ja, je, je, hebt, je hebt collega's nodig. En uh, ja, je hebt toevallig geen geld. Ja, waarom niet gewoon uh, mensen verplichten om, dat, uh, om uh, voor je te komen werken? Maar het nadeel daarvan is over het algemeen dat ze heel slecht gemotiveerd zijn. En uh, ja, dat, ik denk dat het voor de meeste, voor het leger ook beter is als zij mensen kunnen. Aannemen en dan het geld ervoor stelen. Mm -hmm. Ik denk dat dat, dat dat ze beter personeel oplevert. Maar ja, hij vindt. we moeten openstaan voor alle mogelijke oplossingen. Het werven van buitenlanders is ook een optie. Dan dus gaan we als land verdedigen met buitenlanders. Dat is ook altijd, <lacht> altijd gebeurd nog. Hè. Dat is, uh, het hele Romeinse Rijk werd op een gegeven moment gerund door buitenlanders. Omdat dat de enige sukkels zijn die dan nog. ...ja, Je krijgt een uh, verblijfsvergunning als je jaartje in het Nederlandse leger gaat zitten. Dan denk je: Nou ja, hoe, hoe slecht kan dat uitpakken? En dan. Uh, ja dan Maar uh, ja, het is, uh, het is een, een vreemde toestand. En ik denk ja. ook dat bij dit soort zaken altijd een soort 1-tweetje uh, gebeurt. Net zoals met die, die muur. Dat ze dan aan de ene kant nu zeggen in Amerika, we gaan een muur bouwen tegen enge mensen vanuit Zuid-Amerika eh, immigranten. En daar, daar krijg je dan een aantal krijg je dan steun voor, Daar krijg je een aantal handen voor elkaar. En als die dan eenmaal staat en er vindt de machtswisseling plaats. Dan zeggen ze nou we gaan nou een uh, wealth tax hebben. En iedereen zijn vermogen wordt afgepakt. En dan als ze we weg proberen te gaan. Dan staat er ook een muur voor de neus. Dan kan je niet meer ontsnappen. En ik heb het idee dat dat met, met dit soort dingen ook zo is. Er wordt er, ja, ik geloof dat, dat deze verhuur ook ergens zei. Dat het populisme was een, uh, een reden om, om de dienstplicht in te gaan voeren. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat ja. Dat is vanuit, uh, je ziet dat inderdaad dat het Europese leger. Uh, dat, dat, dat, niet, misschien niet gebruikt gaat worden om uh, tegen Rusland te vechten, maar ja. tegen de populisten in, uh, binnen de EU. Want... Ja, Merkel en Macron die hebben ook gezegd van het Europese leger moet komen als strijd tegen het populisme. En ja, dan ga je dus uh, uh, dienstplichtige werven, die ga je onder dwang in het leger laten vechten en dan ga je buitenlanders voornemen. <laughs> Buitenland die gaan tegen, de... tegen die hele <laughs> ja. Tegen de populisten vechten. Ja. ja, misschien bedoelt u met uh, buitenland wel uh, binnen de EU natuurlijk. Kijk, okay, dus dat de Duitsers. Uh... Ja, de Duitse soldaten in het Nederlands. Ja, gelegen. precies. Uh, Fransen. <laughs> Probeer dat maar eens uit te leggen aan je voorouders. Uh, maar je maar moet dit, zet, soort, dit soort dingen altijd denken dat de agenda. Over, dat je. Je kan wel juichen van, oh, Obama krijgt meer macht... en uh, die mag mensen onbeperkt gevangen zetten. En uh, nou, ik vind Obama een toffe vent, dus geef het hem maar. Maar de volgende vent is Trump. En uh, ja, daar vind je het misschien niet zo fijn van... dat die mensen voor een bepaalde tijd gevangen kan zetten. Ja. En dan moet je altijd nadenken dat als je de macht eenmaal weggegeven hebt... Dat het, je moet je voorstellen dat het in de handen van de meest slechte... door jou gehate figuur terechtkomt die je maar in kan denken. En of, of als je het dan nog oké okay vindt, dan uh, nee, dat is er al heel wat minder mis mee. Ja, hij zegt dan nu wel, hij denkt erover na, nou, dat, dat is ook natuurlijk politieke taal. Hè. Eigenlijk probeert hij het debat een, een beetje warm te maken. En Soms uh, zie je dat er meer mensen nadenken over die spricht en uh, dat er ballonnetjes opgaan. Uh, het debatje moet dan vast een beetje warm gemaakt worden, want zometeen worden we er allemaal in gewaterboord. Ja. Dus, uh, yeah. ja. en net, net als met, uh, met, met voedsel, hè, waar we het afgelopen week over hadden. Dus dan kom ik bij het volgende berichtje: Perk het aantal fastfoodzaken in. Ja, dat is weer, dat gaat weer over, over, de, over de invloed op ons eten. Ja, ja het is eh. Uh, uh, ja, we mogen maar twee keer per week vlees eten. En ja, dit, uh, dit willen ze nou ook gaan inperken. Ik, ik hoorde ook al zo'n bericht dat ze verplicht zoveel gram groente op bij restaurants op het bord willen hebben. En dat is nog niet uh, ingevoerd. Het zal ook wel op wat uh, weerstand. Stuiten, maar het aantal fastfoodketen neemt natuurlijk alleen maar toe. En het, ja, de toestand hierbij is ook weer, wat noem je nou een fastfoodketen? Ja, je kan zeggen, voor sommige is het duidelijk. McDonald's en Burger King bijvoorbeeld en Domino's Pizza. Maar voor sommige dingen is het ook niet duidelijk. Dan staat er op het, op het station staat dan een ketentje waar je, waar je een bakje noedelspullen kan kopen. of zo. Is dat nou fastfood? Uh, gaat het echt over een bepaalde tijd waarin het klaar is? Of hoeveel calorieën of... Uh, ja, als je, als je een, een zaak hebt waar je heel snel gewoon uh, gewokte groenten in een bakje kan krijgen. En er zit verder niks anders in. Alleen maar gewokte groenten. Ja, het is, ja. Je hebt binnen, binnen, binnen een minuut heb je het in, in je bakje zitten. Ja, het is heel vast. Ja. En het is food. Dus. Ja, ja. Nou, er staat hier. Uh, het zou fantastisch zijn als de overheid scherper zou opletten bij het vergeven van vergunningen. En de vergunningen zit natuurlijk altijd geweld achter. Want als je zonder vergunning toch gaat doen, dan krijg je met sterker arm te maken. In het preventieakkoord dat de overheid in het leven heeft geroepen is, is er de mogelijkheid om dit te doen. Dus dan kunnen ze vergunningen gaan weigeren. Aan, ja, en dat is natuurlijk weer een enorm machtsmiddel waarbij er enorm... Ik denk dat uiteindelijk ja, de organisaties als McDonald's en, en Burger King die weten dat het beste lobbyen. Dus ik denk uiteindelijk dat je je macrobiotische tentje gaat verdwijnen. Want die, die lukt het niet om door die vergunning heen te komen. En uh, die, al die grote ketens, die uh, hebben we al wel een netjes vergunning aan het eind. Nou, de keer dat de prijs van de omkoping van ambtenaren om, om, omhoog gaat natuurlijk. Hè? Als jij als je met je macrobiotische fastfood uh, er ook bij wil zitten, ja, dan moet je gewoon... Uh... Ja, maar die kunnen dat natuurlijk niet betalen. En ja, dat soort, dit, dit soort, die, die grote togo's wel. Dus ja, over het algemeen regulering is regulering een voordeel voor hele groot, grote bedrijven. En een nadeel voor kleine... Dus als jij een klein bedrijfje hebt en je wil uh, ja, gezond voedsel gaan, gaan regelen en, uh, en lekker en je hebt daar een goed idee over, ja, probeer dan maar eens een vergunning te krijgen voor Utrecht Centraal. Dan, uh, dan staat er een hele batterij van die ambtenaren die allemaal omgekocht zijn door uh, McDonald's. Nou, soms heeft het ook nog wel eens een beetje met netwerken te maken of uh, je duikt met iemand in onder de lakens. Ja, er zijn allerlei vormen waarin dat... Uh, ja, ja, ik, heb, ik merk toch dat mensen een beetje weerstand... Uh, ik hoorde hoor zo links en rechts ook mensen die geen libertariërs zijn... of uh, uh, anarch kapitalisten, maar dat die toch wel hebben iets van... Uh, nou, gaat het te ver. Je gaat je niet bemoeien met wat ik eet. Ja. Oh, Klaas. Klaas, uh, die komt nou ook binnenlopen. Ja, en ik moet, of tenminste, ik moet, ik ga eventjes, ik ga offline... want ik moet nog wat dingen doen, dus ik ga dat even doen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed, dankjewel, Joshi. Uh, ja, dan wisselen wij elkaar af. Ja, ja, ja. Wel een uh, bedankt. Uh, ja, graag gedaan. En uh, Klaas. Hallo. Uh, hello, ja. Hey, Kozer. Ja, welkom. Uh, ge... mensen. Maar jullie zijn nog steeds bezig. Ja, klopt. Ik was uh, net aan het vertellen, we waren nou met een berichtje over uh, dat Foodwatch vindt ja. dat het aantal uh, fastfoodketens moet uh, ingeperkt worden. Dus daar heb jij in Bulgarije geen uh, last van, denk ik? Nee, winkels zijn hier gewoon open. Dus je kunt hier ook gewoon normaal eten kopen op een normaal tijdstip. Je, hoeft, ja, je mag ook fastfood kopen. Maar normaal eten is hier niet veel duurder. En dat wordt ook wel gewoon snel klaargemaakt. Ja. Ik denk dat fastfood... Natuurlijk heb je het wel. Je hebt hier veel KFC. Maar je, je merkt hier wel dat bijvoorbeeld als je naar McDonald's gaat... of naar um, KFC of zo... dan is het zeg maar... Uh, het kan best wel zijn dat je net een klein beetje duurder uit bent ja. voor fastfood. Dan dat je gewoon een lokaal uh, gehakt bal met... Uh, uh, shops het koopt zeg maar. Je kan uh, beter vers lokaal eten, goedkoper dan uh, fastfood. Maar uh, ja, we gaan even naar Limburg. Het volgende bericht. Het is een Limburgse straat en die, ja, die, heeft een, die zit een beetje op de grens. <laughs> en uh, je had ook de keuze voor het Duitse internet. Alleen uh, toen begon de Nederlandse overheid uh, moeilijk te doen, want dat kan niet afgetapt worden. Dus eigenlijk ik moet even bijzeggen: het is een oud bericht. Maar er is een update, en die is nieuw. <laughs> Ik okay. nou, ja, vind het überhaupt wel, wel vreemd dat, dat het dus zo, uh, zo uh, ja, alles bepalend is. Dat alle internet moet aftapbaar zijn. En als jij het Duitse internet krijgt, dan, ja, dan mogen ze dat niet aftappen, de Nederlandse overheid. En dan, uh, dan is dat. Ja, die kunnen wel door de Duitse overheid afgetapt worden, maar dat is dan uh, onvoldoende waarschijnlijk. En uh, dat dat dan gewoon helemaal niet doorgaat. Dat is toch wel. Uh, en terwijl internet aftappen, ja, in hoeverre kunnen ze al die datastromen allemaal uit elkaar houden. Ja, dat gaat ook meer om de mogelijkheid om het te kunnen aftappen. Dus, uh, dus mocht daar een verdachte zitten van, van, uh, van de radicale islam, en die zit precies op dat stukje van, hoe heet dat dorp? Uh, uh, ik weet het even niet meer, Schinveld of zo? Schinveld, ja, Schinveld. Ja. En daar zit toevallig net iemand die, uh, van verdacht, die van verdacht wordt dat hij geradicaliseerd is in iets. Dan moeten ze die kunnen aftappen. Dat, dat is het idee. Uh. Ze, niet de hele dag zitten ze te luisteren of zo hoor. Dat, uh, dat is onbegonnen werk voor, voor hen. Maar, uh. maar ja, er was een update. En dat is uh, de update is Europa positief over Duits internet uh, Schinnenveld. Uh. Ja, want ook hier geldt, net als bij het Twan Manders verhaal, denk ik weer, dat. dat... Uh, het idee achter Europese wetgeving was dat als je een product of dienst ergens aan mag bieden in Europa, dan mag je het overal aanbieden. Dus ja. Dat zou ook voor, uh, voor internet moeten gelden als de Duitsers het mogen aanbieden. Waarom mogen ze het dan niet in Nederland aanbieden? Ja, of zorgverzekering. Ja, maar het zijn een aantal gebieden waar deze vrijheid opeens weer niet geldt. Ja, laten ze gewoon door die Duitsers af, uh, afluisteren, want die Duitsers zijn heel goed in afluisteren. Ja, een ja, ja. paar oost duitsers waarschijnlijk, dat is het leven der anderen. Ja, nee, zit, nee. zit ze ook niet in een soort verbond? <laughs> een afluisterverbond? Nee, <laughs> ja, je hebt dat toch is het... van die uh, afluisterverbonden. Wereld. Ja. ja, inderdaad. Ja. ja, er was een deal tussen Nederland en de VS, hè? Dat bedoel je? Ja, er zijn meer landen bij betrokken. Oké. Okay. dat gaat om 17 huishoudens, uh, namelijk op het Duitse netwerk gaan mag... ...die lijn niet door de overheid afgetapt worden. Daarvoor zou dan eerst een vergunning in Duitsland aangevraagd moeten worden. Uh, dit was het grootste struikblok voor het agentschap Telekom... ...onderdeel van het ministerie van Economische Zaken... ...dat zich bezighoudt met aftappen en uh, opslaan van telefonie en internetgegevens. Maar dat is nu de Duitse medewerking. Uh, nu is er een concept ontwikkeld waarin dit geregeld is en waar de Europese Commissie volledig achter staat. Dat zegt de woordvoerder van die bewoners. Mocht het zo zijn dat de Nederlandse overheid de kabel af wil tappen, dan kan dat. Duitsland zal dan volledig hieraan meewerken en de informatie delen met Nederland. Ja. Nee. De 14 eyes, daar I's, daar, daar zit Duitsland wel bij. Je hebt 5, 9 en 14 eyes Bij 5 zit uh, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, UK en United States. Bij 9 zit uh, Nederland zit erbij. Mm -hmm. Bij 14 zit Germany erbij. En die groep heet de SSEUR. Oké. Okay. De EUR Ja, en ik weet niet precies wat daar de... Dat heb ik wel vaker gehoord met op het gebied van privacy, dus ik snap niet precies wat dan. Uh, ze zitten in diezelfde groep, dus dat zou dan, dat is het matter. Ja, kennelijk, uh, misschien is het gewoon te moeilijk. Misschien hebben ze niet personeel genoeg wat Duits spreekt en Duitse uh, veiligheidsdiensten die weigeren Engels te spreken. Dus misschien is het zoiets kinderachtigs als dat. <laughs> en willen ze daarom niet te veel van die grensconflicten hebben, want volgens mij mogen ze gewoon allemaal in elkaars dateneusen. Die Duitsers kunnen ja, ja. natuurlijk dat Nederland het Limburgs niet verstaan. maar ja Ze nee, nee, kunnen dat Limburgs ook niet verstaan. Dus... Dat is alleen maar ingewikkeld. Dus ze willen gewoon recht to recht aan makkelijk kunnen spioneren. Dat al die aanvragen in het Duits doen, daar hebben ze geen zin in. <laughs> uh, ja, maar dan moet er iemand dat vertalen. Er zal waarschijnlijk nog iemand uit het dorp zijn die dat dialect dan wel weer verstaat. Nou, ja. <laughs> Je buurman zit er voor link. Ja, okay, dat zou nou, mooi alsnog, zijn. Uh, nog Oost-Duitse toestanden. Ja, een beetje zoals in de Tweede Wereldoorlog, dat ze die Indianen gebruikten om bepaalde communicatie te doen door de lucht. Dus als de vijand het al onderschepte, dan kenden ze die taal van die Indianen niet. Ik weet niet of dat een sterk feit. is, volgens mij is dat echt zo. Dat dat, dat, dat in de Tweede dus dan dat zou kunnen doen iets gewoon zo'n onduidelijke taal spreekt. Dat zelfs als je wordt afgeluisterd, dan heeft het nog niemand dat. Maar ja, goed, we gaan nog heel even de, de, de, de nieuwsberichten even onderbreken. Dan zijn we daarna weer terug met uh, berichtjes over uh, ja, Blok, die. Uh, Gaat blokkendozen in Irak. En iets over een president van een Oostenrijkse anti-staatgroep. die voor uh, 14 jaar de bak in moet. En ja, het, uh, daar komen we zo meteen dan weer mee terug. Maar eerst gaan we naar Frank Kasten toe. Leuk. Goed, bij ons uh, aangeschoven in uh, de studio van uh, Café Libertaria is uh, niemand minder dan Frank Kasten. Hallo Frank. Dag, ja. Ja, de, de laatste keer dat je bij ons was, toen was je nog bezig met een boek schrijven. Maar dus in ja. de tussentijd is dat uh, al gepubliceerd. Ja, gelukkig wel. Het is, uh, ik raad weinig mensen aan om een boek te schrijven, want het is veel meer werk dan je denkt. Tien keer zo en het is een enorme inspanning en met een onzeker resultaat. Wat betreft populariteit of verkoop. Of het er ooit van komt. Maar uiteindelijk is het gekomen. Ik ben er erg blij mee met het boek. De discriminatie -mythe. Ik ben nu bezig met de Engelse editie. Die komt in februari 2019 uit. En ja, daar ben ik ook erg enthousiast over. Dus uh, ja, blij met het resultaat. Heb uh... je al veel media-aandacht gekregen? Ja, ja, relatief veel. Hè. In de Telegraaf heb ik gestaan met een grote pagina. Uh, in Elsvier met drie pagina's, in de Humo met drie pagina's. En in Parool heb ik twee keer een ingezonden stuk gepubliceerd gekregen, dus dat is mooi. Oké. Okay. Ja. ja. En, en staan er al protestgroepen bij jou op de stoep, of valt er nee, nog Nee, nee geen, nee. geen hate mail? Nou ja, Joop heeft, uh, joop.nl heeft... Uh, bij uh, Monden van Han van der Horst een artikel gepubliceerd uh, waar wat niet zo enthousiast is, was over mijn uh, artikel over uh, arbeidsdiscriminatie in het Parool. Uh, maar dat was, uh, het was een heel goed stuk. Het had alleen twee uh, foutjes. Het was niet onderbouwd. Er was geen enkel argument in geloof ik. En het andere foutje was dat het allemaal verdachtmakingen zonder grond uh, maakte. Dus ja, ik kon dat niet zo heel serieus nemen. Maar nee, ik, uh, ik blijkbaar weet het toch heel erg aardig uit te leggen. Want ja, ik heb op zich goede bedoelingen, weet je wel. Ik, uh, ik begrijp, ik, ik ken ook dat er heel veel discriminatie is. En dat sommige uh, groepen daar meer last van hebben dan anderen. En dat het heel vervelend is. Maar ik geef ook aan dat antidiscriminatiewetgeving en heel veel andere wetgeving... juist meer discriminatie en segregatie uh, tot gevolg hebben. Dus uh, mijn bedoelingen zijn niet, uh, het is, ik zeg niet tegen mensen dat ze meer of minder moeten discrimineren. Ik geef gewoon aan dat de economische realiteit is van discriminatie en ook wel de morele En uh, dat uh, de, de mensen die het graag met de wet willen bestrijden uh, zichzelf wel eens in de voet zouden kunnen schieten. Dat hebben we wel vaker uh, gezien hè, bij het PVDA. Ja, je ziet het eigenlijk wel. De politiek, hè. Ook de VVD ja, is bepaald... Uh, nou, we, net, net had je het over Joop. Dat dus, uh, is de okay. blog, uh, blog van de ervaren, geloof ik. Ja, klopt. Ja, ja, uh, ja. Maar uh, ja, je hebt nu een nieuw, nieuw thema gevonden. Ja, Eerste vraag, komt uit dat nieuwe thema dat je gevonden hebt... nog een nieuw boek uit Voort? Of, uh... oh, wellicht, ja. Uh, wat ik al aangaf, uh, het schrijven van het boek is niet eenvoudig. Uh, ja. uh, je zou denken, ik, heb dan, ik probeer dan heel gestructureerd. Heel toegankelijk eh, te maken. Dus ook het boek De Discriminatie is maar 100 pagina's. Wat eenvoudig lijkt, maar het is veel moeilijker om het gecondenseerd te schrijven dan eh, 300. Ik had het ook in 200 eh, pagina's eh, kunnen doen. Dus ik heb eh, zeg ook wel eens, kill your darlings. En het was lastig om alles weg te strepen waar je uren aan gewerkt hebt. Mm -hmm. Maar dus dat eh, misschien, misschien. Uh, ja. maar ik moet eerst, uh, eerst maar mee... ik ben nu bezig met de internationale edities van de discriminatie -mythe. en uh, bij de vorige waren dat twintig. dus ja, dat geeft ook allemaal weer wel werk, dus uh, ik denk niet dat dit tweede boek, de discriminatie ook in zoveel talen zal worden Betaald, omdat het een thema is wat niet wereldwijd is, maar zoals met democratie... maar het is weet je wel, de, de discriminatiewetgeving of de antidiscriminatiewetgeving in, in het Westen... Uh, die is pas een uh, jaar of 30, 40 jaar oud. En in veel landen hebben ze dat probleem allemaal niet. Ja. Maar goed, jij ja, hebt een nieuwe thema dat je gevonden hebt, dat is uh, diversiteit. Ja. En ja, wat heb je met diversiteit? Uh... Nou, ik heb er niet per se uh, iets mee, ik heb er ook niet iets tegen. Ik heb wel iets tegen de diversiteitsideologie... Het is een zeer actueel thema uh, dat gepropageerd wordt door bijna een hele industrie. Hè? Starbucks was ermee bezig en dat sloot alle filialen om diversiteit en inclusiviteit uh, cursussen te geven aan alle medewerkers. Ja, uh, laatst hebben we gezien met de top 2000, in december 2018, dat uh, de top 2000 te veel bevoord werd, dat was de kritiek dan, door uh, blanke uh, mannelijke zangers, ook nog vaak grijs, ja. en muzikanten dan, dat, dat dat eigenlijk wel kwalijk was. Uh, een, andere kritiek, een ander kritiekpunt was dat de, de reclames waren niet divers genoeg met de kerst, dat stond ja. zelfs in de voortstroom. Um, de universiteit heeft, ook met van alles te uh, heeft er ook iets over te zeggen. De voorzitter van het college van bestuur van de UVA zegt dat de, de universiteit te blank en te mannelijk is. Dus uh, ja, bedrijven zijn er continu mee bezig. Die hebben allerlei uh, diversiteitsofficers. Uh, Uber en weet ik veel wat. Zodra er weer een schandalen zeggen ze: ah, we gaan nu uh, meer mensen zetten op de afdeling de diversiteit. <laughs> uh, Wist je dat bijvoorbeeld de. De Universiteit van Chicago, die heeft naar verluidt, geloof ik, meer dan 90 universiteitsmedewerkers. Uh, uh, mm. dus, en die verdienen een ja, goede aan, geloof ik. De hele industrie dus. Ja, en uh, cursussen worden gegeven, seminars, weet ik veel wat. En ik, wat mijn kritiek is op de. En er is natuurlijk niet een, een, een, echt een officieel pamflet met een officiële organisatie. Maar mijn kritiek is min of meer dat het uh, racistisch en seksistisch is, omdat mensen worden. Uh, benoemd of benoemd moeten worden of op uh, posities moeten krijgen op basis van hun eigenschappen, zoals uh, geslacht of uh, etniciteit en niet op basis van hun vaardigheden of uh, hun kennis bijvoorbeeld of hun capaciteiten. Dat zegt natuurlijk niet zo expliciet, maar dat is eigenlijk wel de, de consequentie daarvan. Dus uh, het is ook uh, niet erg consistente ideologie, want ze maken behoorlijk wat uitzonderingen voor uh, andere landen, andere groeperingen, bepaalde banen. Het is, uh, het is vaak ook een beetje hypocriet. De, de voorstanders die, die lijken er zelf niet zo erg aan te doen. En ik geloof dat het slecht is voor de economie. Omdat inderdaad de, de mensen worden niet op hun eigen merites benoemd. Uh, het is ook slecht voor de democratie. Omdat je eigenlijk een laag krijgt over de democratie van uh, herverdeling op basis van geslacht. Weet je wel? Dus vrouwen mogen stemmen, uh, vrouwen mogen zich ook verkiesbaar stellen... En uh, ondanks dat, uh, als dan vrouwen niet op vrouwen stemmen, dan uh, moet er toch een herverdeling plaatsvinden ten gunste van vrouwen. Maar bij ministersposten bedoel je dat, uh, dat ja, er wel ministers zijn die uh, minder stemmen hebben gekregen dan bijvoorbeeld bepaalde mannelijke kandidaten, maar omdat het voor 50% uit vrouwen moet bestaan, gaat men ons op die, die manier heel in, uh, krampachtig doen, zeg maar. Uh. Ja, dan, dan worden mensen benoemd op basis van hun of ze een vagina hebben of niet. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk een slechte zaak. Ze zeggen natuurlijk altijd, nee, maar we hebben wel gentegen gekeken naar kwaliteit hoor. Dus maar ja, daar gelooft natuurlijk niemand. Want ja. Uh, ja, uh, ja, het is een erg politieke ideologie ook, die, die uh, erop gericht is op mensen uh, die, die, die lager dan normaal presteren om eigenlijk op hogere posities te krijgen op basis van hun. ...eigenschappen. En uh, ja, ik, het lijkt mij stug dat uh, dat uh, op basis van meritus dan ook gebeurt. Ze zeggen bij gelijke geschiktheid, maar dat is niet waar. Want bijvoorbeeld de Universiteit van Twente, ik geloof dat die was... ...die heeft ook tien posities alleen maar voor vrouwen, hoog, vrouwelijke hoogleraren... ...in het leven geroepen. Dus ja, het is een erg politieke... ...ja, uh, het is eigenlijk een instrument ook, het is een politiek instrument... ...en dat is van multiculturalisten, van uh, feministen, van uh, globalisten en van socialisten... Uh -uh. Ja, want ik. Uh, um, er is natuurlijk ook dit. het uh, verschijnsel dat je kan. zelf uh, identificeren als iets totaal anders dan je bent. Hè? Dat is nou ja. de, de laatste mode. Dus uh, ja, dan zou je zeggen dat het dus helemaal geen probleem is. als we zeggen 50% vrouwen in de boord. Want uh, je kan gewoon. Uh, die, al die mannen die er zitten. die kunnen zichzelf uh, identi identificeren als vrouw. En, uh, en elk geslacht en elk ras. En uh, ja, dan uh, is het weer allemaal hersteld. Ja, dat is natuurlijk het grappige. Tegenwoordig heb je transgender. Uh, en daarvoor is het niet eens vaak nodig dat je ook een, uh, een geslachtsveranderende operatie ondergaat. Uh, het is ook niet. Uh, het is ook per se zo dat je heel erg vrouwelijk door het leven moet gaan. Uh, dus uh, ja, er lijken geen criteria te zijn voor het vrouw zijn. En uh, dat, is, uh, dat is een mogelijkheid. Het andere is dat je uh, bijvoorbeeld uh, Rachel Dorzel die was. Uh, mm -hmm, ik weet niet of je haar kent, maar dat is ook een geweldige stunt geweest. <laughs> dat dat deze, deze blanke dame, die, ja, die, die, die droegen haar op een andere manier niet nog graag zwart zijn. En die identificeerde die zich ook als zwart, als Afrikaans zou in Amerika. En hoe ze erachter kwamen, ze had zelfs het voorzitterschap van een, een of andere organisatie die de belangen van zwarte Amerikanen behartigde. En uiteindelijk kwam men, kwam men erachter dat ze gewoon uh, hagelwitte. Uh, Houden had. Ja, toen is het ontslagen. En uh, nou ja, uh, dus dat is een beetje apart. En uh, in, in, in Noorwegen heb je zelfs een dame, Nona heet ze, geloof ik, die. Uh, ...jaar of 25 die, die door, als katten door het leven gaat. Dus dat is een soort <laughs> transities. En ze uh, heeft een soort uh, fluffy staart van een, van, van een knuffelbeest ofzo. Dat heeft ze dus zijn benen hangen. En uh, ja, nou ja, dat maakt haar natuurlijk geen kat. Ik uh, ja, ja, geef mij een kaart. De... Of wat dan ook. Het is ook voor een man, man die zich als vijfjarig meisje identificeerde... ...en zijn gezin in het ja, dat is ook gebeurd, ja inderdaad. Als, uh, dat is een man van een jaar of vijftig en die identificeerde zich als een uh, meisje van een jaar of zes en die had ook adoptieouders gevonden, ja. ja dat bestemt als de het ten top hoor. Maar, ja. eh, iedereen moet maar lekker doen wat hij wil en zo denk ik over diversiteit maar er is sprake van diversiteit dus iedereen moet wel als hij diversiteit, diversiteit wil en dat gaat, ja, welke diversiteit bedoelen ze Nou bij universiteiten bedoelen ze dan niet de diversiteit van meningen dus constructieve meningen worden niet gewaardeerd nee. <laughs> en, en ook niet van vaardigheden en kennis en capaciteiten nee het gaat over vaardigheden van een achttal categorieën namelijk, eh, ik weet niet of ik dat eerder stelt uh, categorieën als uh, uh, geslacht, uh, leeftijd, uh, nou ja, dat over leeftijd gesproken. Je kunt ook transleeftijd zijn, hè, met Engel Rathenmoor. Ja, uh, het is geweigerd, hè. Uh, <laughs> ja. En, uh, het was wel een leuke stunt, overigens. Dus uh, even kijken, religie, uh, handicap, seksuele geaardheid, socio economische achtergrond. Dus dat zijn geen vaardigheden, maar dat zijn eigenschappen of voorkeuren. En, en die moeten, die, die zouden allemaal geweldig zijn als er als als, als wat meer gemengd wordt. Dus, dus zwarte scholen is heel slecht, gemengde scholen is heel goed, uh, gemengde teams is heel goed. Uh, het moet op alle gebieden in de wereld. Of eigenlijk in Nederland of in het Westen. Eh, namelijk eh, wonen. We moeten divers wonen. We moeten divers werken. We moeten divers studeren. En alle andere zaken. Dus amusement moet ook geloven aan diversiteit. Dus eh, bijvoorbeeld wat er in musea hangt. Dat is ook allemaal te mannelijk en te wit. En eh, daar wordt ook over geklaagd. En eh, de Rijkscultuurfondsen die, die dwingen dat nu ook af, zeggen ze. Eh, dat eh, alleen nog subsidie wordt gegeven aan instellingen die diversiteit. Eh, ...als doel hebben. Wat natuurlijk heel slecht is, want het is, als, je, als je dat zegt... ...dan zeg je eigenlijk, we kijken niet naar merites... ...we kijken naar ja, eigenschappen. En ja, dat is slecht voor... Ja, ...dat is een beetje, uh, een beetje communistisch eigenlijk. Hè? Dus uh, ja, iedereen is gelijk. En uh, ja, dat is... Uh, mijn, ...mijn bezwaar is ook dat het erg... Uh, dat de, de, ...de drang, vind ik een bezwaar... ...en de dwang, want ze willen het ook afdwingen. Want uh, ja. Ja, uh, de, de zwarte scholen... ...die moeten verdwijnen... En, de vrije schoolkeuze voor ouders, die moet verdwijnen. In Amsterdam hebben we dan het postcodebeleid. En uh, ook in, in Noorwegen bijvoorbeeld, en ook in Duitsland, heeft de staat verordend dat uh, 40% of maar ik weet niet welk percentage precies, van de beursgenoteerde bedrijven, dat moet een, een raad van commissarissen hebben, dat bestaat uit, voor zo'n percentage uit vrouwen. En dat ja. is natuurlijk al gewoon economische dwang. Ja, je, ziet, uh, je ziet overigens nooit dat, dat er, bij, als je kijkt naar vuilnismannen en uh, of zo, dat daar enorme diversiteit is. Zo. Maar er, ik hoor daar nooit veel verontwaardigingen ja, uh, over. Ook als je kijkt naar de hoeveelheid uh, zelfmoorden bijvoorbeeld. Het zijn ook voornamelijk uh, blanke mannen van middelbare leeftijd geloof ik. Uh, je hoort niet vaak van, hé, uh, hey, dat moet wat diverser. Nee, dat is het inconsistente, vind ik zelf, van de hele ideologie. Dat ze nooit zeggen dat uh, er bijvoorbeeld uh, meer... Uh, dat, dat er een schandaal is dat 80% van alle dakloze man is. Of dat uh, de, de rioolwerkers, dat zijn voor 95% of 99% is dat man. Uh, ze ga, het gaat hem uh, dus blijkbaar wel om de, uh, het zogenaamde doorbreken van een glazen plafond. Uh, waarvan ik me afvraag of dat er echt, echt is, maar... Uh, zij uh, claimen dus van, nou, we moeten ook baantjes in hogere regionen hebben. Dat is dan heel goed. En, uh, maar ze zeggen nooit, uh, er is ook zoiets als het glazen, de glazen vloer waaronder mannen vaak zich bevinden. Uh, als het gaat om uh, de, de doden die vallen tijdens het werk. Hè? Dat is uh, iets van 35%. Ook uh, oorlogsslachtoffers of slachtoffers aan het front is 99% man. En daar wordt uh, niet over geklaagd dat dat, uh, dat, dat wat diverser moet. Uh, er zijn wel vrouwen die, die claimen dat, ik wil ook in het leger, maar dan moeten de normen worden verlaagd en zo. En uh, dat is alleen maar als ze het zelf willen, niet als er iets van dienstplicht is. Ik zag laatst uh, dat ook in de sport heb je veel van die mannen die zich dan als vrouw identificeren en die gaan dan kickboksen bijvoorbeeld. Ja, ja. En, uh, of het uh, Australische handbalteam heeft geloof ik een of andere gigantische kolos van een... Uh, ja een vrouw als je dat dan ziet dan is het gewoon een man met een, een b-bob kapsel en uh, ja uh, laatst is er geloof ik een, een, een of andere mma fight fighter dat is dan ook een, een man die zich als vrouw identificeerde en die heeft een vrouw uh, de schedel stuk uh, geslagen ja uh, ja um, dat, dat is iets wat traditioneel ook moeilijk te mengen valt, sporten. Eh, toch lijkt het, eh, lijkt het wel eh, voortgang te vinden. Er is ook enorme verontwaardiging als eh, John McEnroe zegt van ja, maar wacht even. Je hebt gescheiden categorieën voor man en vrouw. Want als een vrouw tegen mannen zou tennissen, dan zou, zou Serena Williams op de 200ste plaats staan of zo. Eh. Nee, nummer 700. 700 Zeven, ja. zelfs. Dat is een leuke anekdote, want ze heeft ook een keer gespeeld tegen een Duitser, een Karsten Braas. Eh. En uh, dat was ergens in 1999 bij de Australia Open. En uh, zij, zij en haar zuster voelden zich zo sterk dat ze zeiden we kunnen winnen van elke man beneden de top 200. En die Karsten Braas die, nam de aandacht, die stond op 202 uh, officieel en die nam de uitdaging aan. En uh, hij uh, speelde, hij uh, rookte een sigaretje, donk een biertje, <laughs> hij uh, deed dan een stukje golf. En vervolgens uh, versloeg hij ze vernietigend met uh, 6-1, of zo, 6-2, ik veel. En, uh, Serena Williams, ik geloof dat zij het was, die, die, die zei van ja, ik, ben, ik was echt flabbergasted. Ik was zo verrast, want ik gaf, ik gaf returns die normale punten zouden opleveren en hij hield ze met gemak. En Karsten Braas, die zei later van eh, 200, ik denk dat ik over een speel of zo. <lacht> dus, eh, maar dat is natuurlijk opvallend, want juist zo'n vrouwencompetitie, eh, die, die, die is erg ten voordele van vrouwen, want er wordt wel aandacht aan besteed. En, terwijl, en, stel dat Serena Williams een, een, een man was geweest, dan had ze waarschijnlijk geen droop brood kunnen verdienen met haar positie. Eh, ja, en ik misgun het vrouwen niet, ik daar niet van, maar er wordt gedaan alsof zij uh, net zoveel prijzengeld zouden moeten hebben. Terwijl bij zo'n, ik geloof in Wimbledon, kijken, kijken tweemaal mannen of mensen naar de, de mannenfinale als de vrouwenfinale. Dus uh, op zich is het logisch dat de vrouwen dan ook iets minder betaald krijgen. En bovendien hoeven ze maar drie uh, sets te spelen, toch? Ja. En geen vijf. Ik ben niet zo'n tennisspecialist, maar ja, het, lijkt me een, het lijkt me een probleem. Het, is ook, het lijkt me een soort gevecht tegen de objectieve realiteit. Je mag niet meer een objectieve waarheid zijn. Alles is subjectief en ja, je kan je subjectief iets anders voelen en dan ben je dat ook gelijk voor iedereen. Iedereen moet zich daaraan aanpassen. Dat levert natuurlijk enorme wrijving op, want ja, dat, dat als de hele wereld zich aan moet passen, als jij iets anders voelt, dan. Ja, dan, uh, dan kunnen zij dat ook hebben en dan levert allerlei conflicten op. Uh, maar, ja, ja. Het, is waar. het is een beetje de situatie zoals we die nu hebben, is dat uh, gevoel, uh, hoe je je voelt, dat bepaalt je identiteit. En je identiteit bepaalt je rechten, dus uh, je gevoelens bepalen je rechten eigenlijk, wat een beetje vreemd is. Ja. En uh, ja, uh, je hebt ook bijvoorbeeld de feministen, die noemen ze Turfs, uh, Trends, uh, excluding, uh, radical feminists. Dus, uh, dat zijn feministen die zeggen ja. Die kerels, ik met sport natuurlijk, dat zijn helemaal geen uh, vrouwen. En uh, ik herken uh, transvrouwen niet als vrouwen. En, uh, maar dan, dan worden, dus, uh, uh, wordt onze transfobie verweten en zo. Dus uh, ja, het is niet zo'n hele, die diversiteitsbeweging uh, is niet zo heel tolerant. Want als je niet hun, hun, hun, hun terminologie, hun vocabulaire volgt, weet je wel. Dus als je het hebt over allochtoon in plaats van mensen met een migrantenachtergrond. Of je hebt het over blanke in plaats van witte. Dan uh, vinden ze je al heel snel uh, extreem rechts. Een racist. En uh, dan proberen ze zor te zorgen dat je je baan kwijtraakt. En er zijn verschillende mensen die dat uh, ook overkomen is. Ja, Ik hoorde laatst het, een interview van zo'n dame ook van een feministisch tijdschrift. Die was ook Turf genoemd. En die werd helemaal aangevallen door zo'n uh, ja, man die zich dan als uh, vrouw identificeerde. En die had dan ook die ging dan naar een uh, bikini wax salon. En die zei, nou ik wil graag een bikini wax hebben. En toen zei ze, nee sorry, dat is alleen voor vrouwen. Zei, ja, Maar ik ja, ben ja. een vrouw. En toen, toen dan komt er een heel leger in actie om die, die club ook helemaal kapot te maken dan. Ja, nou ja en wat, ik ook, wat, wat het nadeel is van, van zo'n felle reactie van de, de gelijkheidsdenker of de diversiteitsideologen is natuurlijk dat je als mens zeg je van ja, kijk, ik wil die mensen, ik kan maar beter die mensen mijden. En je moet ze zeker niet als werknemer hebben, want dat is veel te gevaarlijk. Want straks zeg ik hem, weet je ja. wel, ik zeg iets verkeerds of ik doe iets verkeerds of weet ik veel wat. En ik heb een proces aan mijn broek. Dus ja, ze schieten zich daarmee wel deels in de voet. Het zijn ja, mensen waar, je, waar mensen proberen van, zich van af te keren daardoor. Ja, dat is natuurlijk het gevaar, wetgeving is, uh, is een risico. Maar ik denk ook dat mensen die totaal de realiteit is mijn gevoel handhaven, die komen natuurlijk ook enorm in conflict. Als je in een bedrijf moet runnen, ja, en ik, ik ben dan met technische zaken bezig vooral, maar als je dan zou zeggen, nou, voor mijn gevoel zit het goed, dan uh, ja, daar, daar kan je enorm op je, op je flater halen natuurlijk, als je zulke producten aflevert of als je... Ja, het ook, uh, je, het je moet gewoon echt goed zijn als je in een bedrijf zit, want anders daar kan je het niet verkopen of dan uh, ga je vergaat. Ja, ja. je, je kan geen subjectieve uh, toestanden hebben. Nou, ja, die... ik, ik verkoop u een, een appel, maar, uh, maar mijn subjectieve beleving is het een citroen. Ja, ja. Daar kan, daar kan natuurlijk een klant kan daar uh, ontevreden over zijn. Ja. Dat is ook wel redelijk filosofisch. Ik bedoel, mm -hmm. ze hebben natuurlijk... Maar het is niet zozeer dat, dat transgenders worden verkocht of zo. Als, uh, nee, als, maar als... dat principe breidt zich denk ik uit naar, naar niet alleen uh, hun geslacht... maar ze zullen alles als subjectief beschouwen, denk ik. Nou ja, dat zien we ook wel steeds vaker, weet je wel. Dat, uh, uh, dat we zoiets als Rachel Dorosel hebben. Of uh, uh, die die dan die zegt, ik, ben, ik wil erkend worden als Zwarte. En dan denk ik denk van, ja, dat is toch voor waanzin? weet uh, het? Ja, je bent met een penis geboren of met een vagina. En er zijn wel, ik geloof dat er één op de duizend mensen wordt geboren met, uh, met, met uh, XXI-chromosomen of XII. Die noemen ze dan intersex en dan begrijp ik wel dat die misschien niet in de, in de tweedeling man of vrouw vallen. Maar mensen die gewoon zeggen, ja, ik uh, voel me anders en daardoor uh, ben ik nu vrouw. Ja, uh, nou ja, van mij mag het allemaal. hoor. Uh, maar vervolgens is er ook een hele intolerante... Uh, beweging dat, dat je zegt nee, nu moet je me ook erkennen als vrouw. Dus die tolerantie waar zij het over hebben, dat is helemaal geen tolerantie, dat is acceptatieplicht. Dat is de plicht ja. om, om hun vocabulaire te gebruiken, om uh, hè, de dwang is het om met mensen om te gaan, terwijl je daar het zelf niet voor kiest. En ja, een radicale gelijkwaardigheid zoals bij een die partij bepleit, dat is, dat is de gelijkheid zoals communisten die die zien. Dat is gelijkheid van uitkomsten. Dat is niet gelijkheid van rechten. En je kunt niet allebei hebben. Je kunt niet zeggen we hebben gelijkheid van rechten en gelijkheid van uitkomsten. En ik ben natuurlijk een, een meer richting de, de klassiek liberale gelijkheid van rechten. En wat betekent dat als je bijvoorbeeld een misdrijf begaat, dat het niet uitmaakt of je man of vrouw bent. En niet, uh, zoals de communisten willen, uh, gelijkheid van uitkomst. En dat is iets wat ze willen. Dus het is, het is ook niet zo vreemd dat zo iemand als uh, hoe heet ze? Sylvana Simons uh, komt spreken bij het Marxismefestival. Zeg zou ik daar ook willen spreken. Alleen, ja. En ja, Nee, ik op zich goed om te zeggen. In je subjectieve en, beleving ben jij een Marxist. <laughs> ik zal dingen zeggen die hem niet bevallen. Maar... Um, ja, dat is een. Die, die hele diversiteitsideologie is een, een weg met ons ideologie. Waarbij uh, het, er is een enorme cultuurrelativisme, er is een moreel relativisme, er is een. Uh, Religieuze relativisme: alle religies zijn gelijk, alle culturen zijn gelijk. Op zich is dat heel vreemd, want daar is ook de diversiteitsideologie een beetje met zichzelf in tegenspraak. Want enerzijds zijn er dezelfde mensen die zeggen: je mag niet discrimineren, want we zijn allemaal gelijk. Maar als we toch allemaal gelijk zijn, waarom moet je dan diversiteit hebben? Ja? Mm -hmm, ja. Zeg ook niet van: ook mm -hmm. deze groep is heel erg goed daarin. Diverheid, diversiteit tussen wat dan? Hè? Nou, tussen bijvoorbeeld uh, religie, religies, het is heel handig dat je mensen van verschillende religies in je bedrijf zou hebben. Uh, maar als je zegt uh, van ja, ik discrimineer, want ik zie de ene religie anders dan de andere, dan mag dat niet. Maar als je zegt, ja, deze religie is anders dan de andere en daarom doe ik diversiteit, mag dat weer wel, weet je wel. Je mag, je mag ook niet meer zeggen op de werkvloer dat jouw god de ware is, want dan heeft je collega een probleem, die moslim is of zo, weet je wel. Nou ja, dat is ook het nadeel als je zegt, ja. ik sta diversiteit toe in het bedrijf, ik bedoel, ik heb niks tegen. En ik, ik kan me voorstellen dat een bedrijf met alleen mannen ook een beetje saai is. Maar als jij bijvoorbeeld uh, een bedrijf met louter mannen uh, hebt en uh, je, je, je laat vrouwen toe, dan, ja, dan zijn mensen misschien meer uh, sneller beledigd. Of je krijgt eerder een MeToo-probleem. Of je krijgt uh, zwangerschapsverlofproblemen. Ja, maar het kan ook ten goede zijn. Maar er wordt gewoon gesuggereerd alsof je zegt nou, 50-50 is voor elke sector, voor elk bedrijf goed. Dus uh, ja. Ja, ja, ja, wat als je een houthakkersbedrijf hebt? Hè? Mm -hmm. Ja, <laughs> ja dat wordt ook, heel erg moeilijk. Ja, dat wordt ook moeilijk. Maar het, het grappige is ook, ze zeggen ook niet van nou: het, het, het werkt een beetje bij. Het werkt uh, bij, vanaf twintig mensen werkt het of zo. Kijk, stel dat je een bakker bent en je hebt tweeën. Uh, autochtone, blanke, heteroseksuele, niet gehandicapte jongens in dienst. Dan zou het dus een enorme winst zijn voor je bedrijf volgens die ideologie, als je, die, als je een van die twee vervangt door een allochtone, islamitische, uh, lesbische gehandicapte vrouw. Want ja, dan heb je wel optimale diversiteit uh, bij, je, bij een weliswaar klein personeelsbestand. Maar iedereen ziet dan ook wel de absurditeit van dat, van dat voorstel. Niet dat ze dat, dat zo expliciet zeggen hoor, maar dat is eigenlijk wel wat ze impliceren. Want ze specificeren nooit uh, hoe, uh, hoe, hoe de diversiteit dan moet worden vormgegeven. Het is gewoon een soort magisch effect dat ontstaat als je maar heel veel diversiteit hebt. En ja, dan zeg je, nou, nou ja, dit voorbeeld geeft aan dat het waarschijnlijk niet zo is. Dat het juist meer hè, onvrede of onbegrip veroorzaakt bij mensen die elkaar ja helemaal niet begrijpen, omdat ze heel erg andere achtergronden hebben. Dus ook een, weet je wel, Er wordt gesuggereerd alsof diversiteit iets is wat, wat, wij, wat natuurlijk is om te zoeken. Maar als je kijkt naar een datingsite, dan is het juist dat uh, mensen zoeken naar uh, affiniteit en homogeniteit. En mensen die, die veel met hen gemeen hebben. Het is nooit zo dat Jeannette op een datingsite zegt van, nou oh, ik ben Jeannette en uh, ik uh, hou erg van opera... en ik zoek iemand die er helemaal niet van houdt. <laughs> Uh, dus ja, we zoeken eigenlijk, en dat, dat zie je bij bedrijven ook, we hebben ook Google, Google besteedt dan per jaar 150 miljoen aan uh, diversiteitsprogramma's, uh, maar ook Google zal zeggen van kijk, we zoeken iemand die past uh, binnen, de, binnen Google denk wij. En uh, uh, daar, gaan ze, daar doen ze heel erg lang over. Dan moet je drie, vier gesprekken hebben. En dan word je toegelaten tot, uh, tot hun bedrijf. En ze zeggen niet van: Oh, jij, jij denkt, je hebt hele andere normen en waarden. En uh, dat is heel erg leuk. Wat je ook kan betekenen dat iemand altijd te laat komt of zo. Maar dat, dat is eigenlijk wel wat de diversiteitsideologie zegt. Dat, uh, want ze zeggen: Ja, multicultuur is geweldig. En dan hebben ze cultuur min of meer uh, beperkt tot. Uh, Dansjes of uh, uh, eten, weet je wel, gerechten. Of wat hebben we nog meer? Kledendracht of muziek. Terwijl cultuur natuurlijk ook betekent uh, normen en waarden of omgangsvormen. En als je zegt, ja, ik doe gewoon iets met een andere cultuur in mijn bedrijf. Dan kan het zijn dat, je, dat er iemand geen hand wil geven, bijvoorbeeld. Of zegt van, ja, maar het varkensvlees moet uit de kantine of uh, er moet een gebedsruimte komen. Ja, het raar is dat er heel veel mensen daar een soort uh, basisgevoel over hebben. en die, Dat een beetje lang, langs de links-rechtslijnen loopt. In de zin dat het uh, ja, hele idee van de nobele wilde. De, de, het kwaad bevindt zich uh, onder mijn eigen groep. Dus uh, mijn eigen. Uh, ja, ja. Ja, blanke mede-burgers zijn dus slecht en, en iets, iemand waarvan ik niks weet, maar die uit een ver dorpje uit uh, Tajikistan komt, die moet helemaal geweldig puur en zuiver zijn. En er zijn andere mensen die hebben precies tegenovergestelde. die denken nou, mijn eigen clubje is goed, maar die vent met die, met die tulband om in die grot in Afghanistan, dat is een enorme eh Aparte, ja, het is allebei hè, waarschijnlijk niet waar, maar dat betekent niet dat we allemaal gelijk zijn. Hè. We zijn een eerste wereldland en, en dit gaat, diversiteit gaat ook natuurlijk over immigratie. En Obama is voorstander van immigratie, diversiteit is onze kracht. Ook Frans Timmermans, hè, die graag EU-commissaris wil zijn geloof ik. Hij zegt dus, diversiteit is onze toekomst en uh, we kunnen niet zonder, we moeten het omarmen. En wat ja, ik zeg dus, we moeten niet, ja, we zijn, hè, dat is heel vreemd, hè, maar hij zegt, we moeten wel volgens onze normen. En dan zeg ik, oké, okay, je haalt dus minst de wereld en de tweede wereld die er hele andere normen op nahouden. En daarmee denk je veilig te stellen dat die normen over diversiteit goed zijn. En het, het amfoon is natuurlijk dat progressieve dan voorstanders zijn van uh, heel erg veel immigratie. Wat een beetje vreemd is, want uh, ja, uh, we zijn een tolerant en liberaal en democratisch en progressief land... En zij denken dus erop vooruit te gaan als we uit de tweede en de derde wereld mensen uh, halen die uh, niet uh, zo'n democratisch uh, gevoel hebben, en traditie, en ook helemaal niet zo progressief zijn en ook niet zo tolerant jegens homo's bijvoorbeeld <laughs> en, en um, ja, dus, dus hoe, hoe kan dat verenigd worden? Dat is een heel vreemd uh, idee lijkt mij. Het ja, is iets van de, van de magische grond toch, dat als je... Je neemt de hele bevolking van Guatemala en die stop je in Luxemburg. En dan, dan verandert Luxemburg niet in Guatemala. Ja, ja. Maar omdat er iets magisch aan de grond is in Luxemburg, veranderen al die Guatamatalen. Die gaan opeens allemaal bankiers worden. En, uh, ja, nou dat is inderdaad een effect dat, uh, dat ik ook heb meegemaakt toen ik in Luxemburg was. Er komen namelijk dampen, weet je, uit, de, uit, de, uit de Luxemburger grond. En die bedwelmen mijn geest. En ik ja. Frans, praat. Ja, ja, ja. ja. Ik raad je ja een keer heen te gaan, over, om hetzelfde het effect uh, te, te ervaren. Uh, en ja, dus wat dat betreft, uh, in het boek 1984 noemt uh, George Orwell het uh, Double Think. Dat je dus eigenlijk twee. Uh, niet met elkaar rijmende ideeën, uh, toch aanhang. Enerzijds hangen ze dus immigratie aan, um, maar die immigratie zorgt weer voor de import van non-progressieve ideeën. En, maar immigratie is dan wel weer een progressief idee. Dus met dat zeg, is het een zelf ideologie lijkt het mij. Ja, maar toch is het natuurlijk wel zoiets dat uh, Frans Timmerman heeft dit gemeen met mensen als Stalin. Om al die, je pakt zoveel Tartaren op hier en die flikken je daar neer. En je haalt zoveel Kazakken daar vandaan en die gooi je opeens daar. En de Polen die... die die uh, herlokeer je daar naartoe. Er zit iets van verdeel en heers achter. Als je mensen uit hun, ja. uit hun wortels wegtrekt, dan worden ze steeds afhankelijker van de staat. En ik ja. denk dat dat, uh, want die verhalen zijn altijd consistent uiteindelijk. De, de, het idee dat erachter zit. Je moet alleen het, het idee veranderen wat ze hebben. En dan denk ik dat het, dat het toch wel klopt. Zo. Nou, het is ook inderdaad de ondermijning van de homogeniteit van Nederland. Dat is ook het maffen natuurlijk. Als je zegt in Nederland: Oh, ik ben wel voorstander van de Nederlandse cultuur en die wil ik behouden. Dan zeggen ze: Oeh, we hebben hier die, die extreem rechts is. In, dan hebben we ook kse, hij is ook nog xenofoob. Hij is, uh, hij, is ook, uh, hij is niet vooruitstrevend en zo. Maar als je, als je vervolgens zegt: Hé, nee, we, we hebben hier uh, de, de, de stam uit uh, Papua-Nieuw-Guinea. dan vinden ze wel uh, dat uh, de, die cultuur behouden moet worden. Of uh, het is ook heel erg belangrijk dat de. de als de Marokkanen zeggen van ja, mijn cultuur vind ik heel belangrijk, dan is daar niks onprogressief on aan. Dus uh, ja, ik geloof inderdaad dat de achterliggende agenda een beetje is, of dingen wel doen. Misschien niet eens bewust door daar niet van. Dat uh, de, de EU wil graag de homogeniteit van landen ondermijnen. En ja, wat ik net al zei, van, dat is niet eens bewust misschien. Maar uh, landen die niet homogeen zijn, die zullen niet zo snel rebelleren tegen de EU. Uh, nee, goed, ja, we zijn wel een beetje aan het einde van het interview gekomen. Uh, Frank, uh, we zitten inderdaad heel interessant en uh, wellicht uh, ja, kunnen we in de toekomst daar nog wat verder over doorwomen. Maar noem nog even je, je website en je boek en eventuele tv optredens te veel opredens Ja, je, kon, je zei iets dat, dat je naar Weltschmidt ging? Of zo? Oh ja, Café Weltschmidt. heb ik twee interviews gedaan. Eentje met Wim van Rooij, een brenner, een filosoof en uh, islamcriticus geworden. En uh, eentje met Sander Boon, die, die jullie uh, waarschijnlijk ook wel kennen. En, ja, ja. Uh, en ik, uh, ik zal ook uh, spreken nou ja, in het buitenland in Turkije, maar later dit jaar... Dus, uh, maar nee, het boek uh, discriminatiemieten.nl, uh, ja, via Amazon koop je dat voor slechts 8,50, uh, 100 pagina's, drie uur lezen en je bent voor eeuwig ingeënt tegen de gelijkheidsideologie. Oké, okay. nou, interessant. Je hebt nog wat andere boeken, hè? Democratie voorbij, voor mocht iemand het nog niet gelezen hebben. Ja, uh, ja dat, uh, dat kan je afhelpen van de frustratie over uh, waarom de democratie niet werkt. Want ja, ja, er ja. veel van en dat komt maar uh, steeds niet en dat boek verklaart waarom het niet werkt ja. en niet eens kan werken stel als we allemaal ideale politici hebben kan het niet eens werken nee ja. hey, goed joh, nou ja Hugo, dankjewel en uh, nou ja, even, uh, ja gaat, uh, tot de volgende keer dus, uh, ja oké okay. ja bedankt ja. mocht u als luisteraar nog vragen hebben over wat Frank Karst gezegd heeft uh, dan kan je dat gewoon in het forum doen van Vrijde uh, Radio gewoon naar de website, vraadradio.com. Zo'n accountje aanmaken. Uh, check of de verificatiemail niet in de spambox zit. En dan uh, kun je gewoon een uh, ja, opmerking posten. Het ja. is wel leuk, ook voor de diversiteit van dit radioprogramma, dat hij eens meedoet. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar uh, dat zijn wel, je hebt wel heel veel blanke mannen in je programma, hè? Ja, ja, ja. Daar ja, ja. is niet wat verandering in komen. Nee, ja, inderdaad. diversiteit. Ja, ja. Ja, dan, uh, dan zelf acteren we niet meer op wie de beste kandidaat is om mee te doen <laughs> Met vrijheid radio, maar op andere factoren. Uh, kan je als goede openingszin gebruiken? Spreek je gewoon een wildvreemde vrouw aan en zeg je... Ja, we hebben jou nodig voor een uitzending voor vrijheid radio... <laughs> Oh ja, we moeten divers zijn, hè? Ja, ja we moeten heel divers zijn. En jij bent het diversste wat ik tegenkom. We kunnen Andrea weer uitnodigen. Ja. Maar we maar hebben ik... ook af en toe wel soms een neger, hè, Jernas. Oh, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Als excuus neger. <laughs> nou, ik moet zeggen, volgens mij die twee personen... die vallen nog wel binnen het kader... dat ze ook daadwerkelijk iets zinnigs te zeggen hebben. En dus ja, ze ja. Ze niet, niet beschuldigen voor quota-gedrag. Nee, het de zijn vaak de leukste gasten, denk ik. Ze hebben ja, vaak wel hele ja. goede bijdragen. En nee, goed, we gaan nog even verder uh, met de berichten. Uh, ja, we hadden nog een paar berichten liggen. Z Blok opent ziekenhuizen in Irak. Nederland zet in op wederopbouw uh, na verslaan van ISIS. <laughs> ja, het is een bericht van, uh, komt van de overheidswebsite. Werkzee de overheid. En ja. weer ja, met uh, andermans geld uh, de wereld aan het verbeteren. Ja, e eerst uh, tot puin bombarderen en dan weer opbouwen. Dan moeten ze Nederland dankbaar zijn. Ja, eigenlijk hebben ze eerst uh, ISIS uh, in, ja, in het leven geholpen en uh, daarna weer uh, plat gegooid. En het was zelfs zo dat ze op een gegeven moment dezelfde groep die ze steunde in, in uh, Syrië om tegen Assad te vechten, die bestreden ze in Irak. <laughs> en daar, nou, uh... daar gaan ze dus een ziekenhuis bouwen om vriendjes te maken daar. Een uh, blokje staat al met een, uh, een schepje cement, dat gooit hij ergens in. En uh, ja, dat geeft uh, aan uh, dat het een harde werker is. Ja, en het zal best zijn, dat hij zegt, ik zie hier met mijn eigen ogen hoeveel schade en terreur ISIS achterliet. En Nederland zal juist in deze nieuwe fase waarin Irak weer kan opbouwen het land helpen... ...zodat de overwinning op ISIS duurzaam wordt. Dus, uh, de wederopbouwing. Dat is ook altijd, altijd bij die oorlogen heb je dat... ...het eerst worden de economic jackalster ingestuurd, ingestuurd, de economic, de, uh, economic hitman. Die, die, ja, ze, ze gaan eerst een project aanbieden en dat word, financieren ze ook met een bank erbij. En dat doen ze voor de, voor de heerser dan, maar er zit wel een clausule in dat ze recht krijgen op van alles en nog wat. Als het toch uh, niet zoveel winst mag opleveren als ze zelf berekend hadden. Ja, en dan gaan ze op een gegeven moment, moet die vent gewipt worden, die lokale leider. Of die moet die, moet die, die uh, dingen opgeven die die in zijn... Uh, in het contract getekend had. En als hij dat niet doet, dan moet hij gewipt worden. En dan gaan we gaan misschien een assassination team in. En dan gaat er een, een, een invasie komen. En dan gaat het, wordt het helemaal verrot gemaakt. En dan moet het weer, weer opgebouwd worden. En alles moet allemaal met belastinggeld gedaan worden. En al, al die dingen, zoals zowel oorlogvoerder die uh, die vent Butler die had ook gezegd uit de Eerste Wereldoorlog dat uh, war is a racket. Een racket het is eigenlijk een een een scheme. Het is een manier om belasting te wel yes. zwendel ja manier om belastinggeld van je eigen onderdanen in, je, in de zakken van je eigen vriendjes te stoppen. Maar dat doe je dan via een of ander ver land. Net zoals ontwikkelingssamenwerking, maar het gebeurt ook met oorlogsvoeren. En zowel bij het gewone oorlogsvoer als bij de wederopbouw. Iedereen draait zich altijd alweer warm voor de enorme contracten die daarvoor vergeven aan worden. En, en niemand let toch op uh, hoe dat geld uitgegeven wordt. Dus uh, ja, dit ziekenhuis dat kan binnen no time weer in elkaar gestort zijn. Maar er zijn toch een aantal mensen die hebben er weer goed hun zakken aangevuld. En die zullen daarvoor ook de politicus wel weer belonen. Via de, het draaiduurcircuit zoals dat genoemd wordt dan. Ja, het is al wel bekend welke bouwbedrijven hiervan <laughs> uh, profiteren. Uh. Nee. Bam of zo. Of, uh. Ja. Het uh, Ongetwijfeld zullen daar iedereen weer zijn vingers bij aflikken. Ja, ja Nederlandse uh, 16 hebben daar toch wel flinke uh, BAM gedaan. Hè? Dus dan is het wel logisch dat BAM daar komt opbouwen. Ja, het is ook erg dat bij die oorlog bij die van tegenwoordig wordt gewoon de hele infrastructuur vernield. Hè, dat ook bij Libië gebeurt. Uh, ja, ze, ze doen gewoon elektriciteitscentrales en waterzuivering en ze, ze maken het gewoon helemaal onleefbaar. En dan, ja, dan moet het er nou allemaal weer opgebouwd worden. En dat kan natuurlijk allemaal gefinancierd worden, maar daar moet we wel tegenover staan en blablabla. Het is allemaal heel triest, vind ik. Ja, mensen willen dat graag zelf. Ik zit uh, gewoon heel onschuldig net uh, Twitter feed te lezen. En dan uh, is er iemand die reageert op dat idee dat uh, Amazon, zeg maar, uh, bepaald onderwijs sponsort. Met het idee van, of die in haar reacties dan, uh, sponsoring nee, belasting ja. <laughs> De mensen willen zelf graag dat er wordt belast en dat het van belastinggeld gebeurt. En het maakt niet uit hoeveel geld en hoeveel macht er al decennia lang beschikbaar is geweest om het te doen. En ik vraag me wel, wat, wat vinden mensen, wat is nou, welke waarde de, kennen mensen toe aan onderwijs? Het is, het, er zijn gigantische bergen geld naartoe gegaan. Is dat het waard? Ik, ik heb wel eens gevraagd, sommige mensen denken echt dat het, uh, nou, dat komt wel neer op, uh, Tussen 100.000 en 200.000 euro betaal je voor onderwijs... als je alleen maar... Ja, als je gewoon een medium baan hebt in je leven. En dan ga ik wel even uit van een 40-jarige arbeidscarrière. Maar dat is... Uh... Ja, is dat het waar? Heb je, heb, je voor meer, heb je voor anderhalve ton aan waarde gekregen? Ik niet. Mijn onderwijs was echt waardeloos. Ik, heb, uh, ik ben wel opkomen dagen voor examens om cijfers te krijgen. Maar ik heb mezelf dingen geleerd. En ik ging niet naar de les. Maar ja. dus, ja, ik weet niet of ik dat nou uh, anderhalve ton waard vind. Die anderhalve ton had ik goed kunnen gebruiken. Dan kun je in Friesland wel een huis verkopen. In ja. één keer afgehaald. Maar uh, ja. ja, ik... Wat hier en wat ook enorm triest aan is, vind ik. Het ziekenhuis is in Fallujah. En als je wat weet van Fallujah, dat is werkelijk helemaal uh, met, uh, ja, met artillerie gewoon helemaal met de grond gelijk gemaakt. Ja. En er staat ook Nederlands financierde met behulp van het ontwikkelingssamenwerkingsfonds de opbouw van het Fallujah Teaching Hospital. En het herstel van de iconische brug over de Eufraat, waar aan Blok tijdens zijn bezoek aan Fallujah ook al een bezoek bracht. Het ja. dus is, ja, is gewoon direct. Gewoon helemaal vernield door de, door de geallieerden. En ja. ja, dan ga je dat nou weer opbouwen. En dat als ruil zeker best... moeten betalen met olie en zo. Ja, dat land was best wel ontwikkeld, volgens mij, Syrië. Ja, dit ja. over Irak, hè, Fallujah. Oh, sorry, Irak. Nou, Irak ook. Ik heb ja. wel uh, mensen uit. Uh, uh, wel eens met mensen uit Irak gewerkt. maar die konden prima dingen doen. Dat is ook heel zonde dat het land helemaal is platgemaakt. Dat, uh, nou ja, dat gaat met Syrië vast ook gebeuren. Is, is Syrië nog niet zover? Ja, dat is ook flink plat gebombardeerd. Hoor. Ja, hebben, we daar, hebben we daar ook gegooid? We, in Irak hebben we ja, dat gegooid? Ja, ja, ja, Dank okay. u ja. wel. Syrië nee, is Syriër. op het laatste moment niet doorgegaan, toch? Ja, nee, maar er staan ze, uh, 16, uh, 16 in Jordanië, volgens mij waren die ook voor Syrië. Ja, maar ja, ja. We wachten ja, bezoek aan de 150 Nederlands militairen in Jordanië die een enkele weken huisarts gaat Deze man en vrouw hebben een essentiële bijdrage geleverd aan haar, haar, haar vaker hardvochtige strijd tegen ISIS. Volgens mij hebben die ook in, uh, in Syrië meegewerkt. Want, want Trump zei we trekken ons terug uit Syrië. En toen kwamen gelijk een heleboel van die F-16's terug. Hmm. Dus Nederland deed uh, ook gelijk oké. Okay, dan houden we er ook mee op. <laughs> de, ja. de, het was plat genoeg Syrië. So, ja, ja, ja. ja. Waar, waar ons werk is gedaan. Ja, de bouwbedrijven <laughs> kunnen weer flink aan de bak. Uh. Nou kijk, ergens is het wel een beetje krom. Want op zich, ja, als je het vernielt, moet je het ook weer maken. Maar... Zowel het vernielen als het maken wordt onvrijwillig van mijn geld gedaan. Dat is het ergste natuurlijk. En in principe als de overheid gewoon, ja, die mensen gewoon zelf verantwoordelijk waren die dat hebben besloten. Zou je kunnen zeggen, ja, je hebt een beslissing gemaakt waardoor dingen kapot zijn gegaan. Dus nu moet je het ook weer maken. Daar zou nog best wat voor te zeggen zijn toch? Ja, ja ik, ik ik, mij is. schiet weer de titel te binnen trouwens van die John, John Perkins is dat. Die heeft dat boek geschreven, Economic Hitman. En die beschrijft eigenlijk hoe dat gaat. Je gaat, met, uh, je gaat ergens naartoe en je zegt, we kunnen een geweldig stuwdam neerzetten. Dan zegt die heerser daar, waar heb ik geld niet voor, geen probleem. Je hebt je bankiers, die lenen het je wel. Maar ja, maar ik kan de rente niet betalen. Nee, maar het levert enorm veel op. Want we hebben hier een berg economen, die zeggen dat het enorm winstgevend is die dam. Eh, maar je moet wel even tekenen dat je al je olie en je platinum en je... Je lithium uh, afgeeft als je, als het uh, niet zo mag gaan, nou dan, uh, dan gaat het berg. En dan gaan ze ook een heleboel mensen die gaan aan zo'n stuwdam werken, die, die halen ze van het, van het land, platteland af. Die waren eerst uh, courgettes aan het verbouwen, zeg maar. Die gaan dan een of andere omscholen naar een of andere stuwdombouwer. Uh, dan krijg je natuurlijk een voedselschaarste. Nou, dan moet er weer een voedselsubsidie heen. Dat gaat ook weer de zakken van de, van de westerse boeren in. Dan komt dat voedsel, dat maakt daar de hele voedselindustrie kapot. Dan uh, uh, is de economie zo gedeslokeerd dat ze dan inderdaad die uh, lokale eerst er maar op gaan ruimen omdat hij zijn verplichtingen niet nakomt. Dan gaan ze een oorlog voeren, er guerrilla's, dan er een hele hoop wapens naartoe. De wapenlobby verdient er dan ook nog eens goed geld aan. En uh, ja, zo kan je zo'n heel land ontrichten door er gewoon op, met, door een, met een enorme berg geld naartoe te gaan. En ja. het daarna weer uit te halen natuurlijk. Ja. En dat was het uh, beschreven door John Perkins in de Economic Hitman. En ja, daar lijkt het wel, uh, er zijn allemaal vormen daarvan, denk ik, dit, dit, soort, uh, ja, dit soort acties. Ja, maar je kunt je natuurlijk ook op kosten van de staat uh, je tattoo laten weghalen. Uh, heb je daar hier zo'n voorbeeld van iemand die heeft een mooie uh, pistool op zijn uh, gezicht uh, laten tatoeëren ooit. Waarschijnlijk in een dronken bij of zo. Uh. En ja, die kon niet aan de bak komen met die uh, gezichtstatoeage belang die belang in de uitkering. Maar gelukkig is er een initiatief van stichting Spijt van Tattoo. Die dan op de Erasmus Universiteit bij werkeloze mensen. Of langdurig werkeloze gezichts of zichtbare tatoeages gratis. Dus aanhalingstekens laten weghalen. Iemand maakt een stomme beslissing. En iedereen mag ervoor betalen ofzo. De overheid is natuurlijk altijd specialist in het. Wegnemen van de consequenties van stomme, be uh, stomme beslissers bij die beslissers. Dus het idee is altijd dat, dat de overheid neemt natuurlijk ook een heleboel stomme beslissingen. En wil vooral dat de verantwoordelijkheid dan niet terugkomt bij degene die beslissingen neemt. Dus ja, ja het is ook belasting ook eigenlijk het, het geld weghalen bij mensen die goede beslissingen nemen en het geven aan mensen die domme beslissingen nemen. Dus ja, ja kennelijk. Het is, het, is, het is domheid evolutionair in stand houden, dat is het eigenlijk. Ja. En ja, je kan je natuurlijk afvragen als iemand gewoon besluit, <laughs> er staat een fotootje bij wie iemand zijn hele gezicht mismaakt heeft. En je kan je natuurlijk afvragen of dat het enige probleem is, dat dat er dan met hem mis is. Dat hij zijn gezicht zo mismaakt heeft. Ja, dat je dat eventjes kan, die tattoo weghaalt. en dat het je dan weer met een geweldig persoon te maken heeft. Heb die prima uh, aan zijn afspraken kan houden en een baan kan. Ik denk dat, dat er psychisch een hele hoop mis is als je je gezicht zo uh, toetakelt. Uh, lijkt me sterk dat je daarna uh, wel een baan kan krijgen. Ja. Maar als mensen het vrijwillig willen proberen natuurlijk. En die willen het subsidiëren, dan, dan is het natuurlijk allemaal prima als ze daarin geloven. Ik ken op zich zoveel mensen die, die ook onder de tatoeages zitten en wel gewoon goed hun werk doen hoor. Dus dat, maar ja, goed, sommige bedrijven, bijvoorbeeld bij de, bij de luchtvaart, uh, als je stewardess uh, wordt. Je hebt een uh, enorme pistool op je gezicht getatoeëerd. Ja, dat, daar gaan er misschien mensen wel eens moeilijk over doen, weet je wel, dat soort beroepen. Ja, maar dit zijn echt dingen in je gezicht, dat vind ik toch wel... Uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat je dan ja. geest, geestelijk helemaal, uh, ja. helemaal stabiel bent. <laughs> maar goed, ja, het is aan de andere kant zo'n tatoeage... Ik, dan heb je zo'n tatoeage in je gezicht, zo'n klein tatoeage kost wel rustig een paar honderd euro, weet je wel. En daar hadden ze dan wel geld voor. Uh. Ja, uh, yeah. <laughs> ik denk dat het op zich ook heel goed is om er zelf voor te werken. Ja. Als, je, als je er zelf niet voor werkt, dan heeft het ook geen waarde. En daarom uh, hmm. werkt het ook niet goed om hmm. dingen te krijgen vaak. Dus um, ja, ik denk dat het uh, voor het genezingsproces misschien wel beter is om er gewoon zelf voor te werken. Om het weer ook weer ongedaan te maken. Daar kan je je ook echt uh, trots over voelen. Als je, het andere, ja, als je andere mensen... Jouw stomheid shit laat oplossen. Ja, dan, dan heb je niet echt controle over je eigen leven. En dat is, ik, ik denk dat dat alleen maar tot een soort wrangheid leidt. Inderdaad, als jij, hè, want het is heel aannemelijk dat het uit een soort uh, ja, probleem voortkomt, dit gedrag. Dan zou het wel eens averechts kunnen werken. Mm -hmm. Maar dat weet ik niet zeker, want ik ben natuurlijk niet een psycholoog. Maar ik, dat hoor ik wel vaker van mensen die wel psycholoog zijn. Dat je ja. het toch beter gewoon zelf kunt doen. Als jij dat ja. echt zo voelt. En als het voor je wordt gedaan. Ja, dan is het een vraag of het even effectief is. Ja. Ja. Ja, het stelt toch wel. Als je ertoe toe gedwongen zou worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Dan heb je helemaal het idee dat, het, uh, dat je er niet achter staat. Ja. Het initiatief van de stichting Spijt van Tattoo. en de universiteit, de samenwerking. die van de stichting komt voort uit een tattoo-shop. En die constateren dat veel mensen. die van hun klanten. achteraf spijt hadden van het tatoeage. maar die hadden dan weer niet het geld om het weer weg te laten halen. Dus ze hebben wel geld om het te laten zetten, maar niet om het weg te. Te laten allemaal goed aan uh, oproep, uh, melden ruim 117 uh, deelnemers zich. Er waren wel voorwaarden aan verbonden. Oh ja, je moet langdurig werkloos zijn of werkzoekend in ieder geval. En bereid zijn om dan mee te werken aan een uh, documentaire hierover. Ja. Maar ja, Tattoo Shop heeft in ieder geval het uh, subsidiekanaal gevonden. Maar, ik denk mooi. in ieder geval niet dat dit de grootste kostenpost van de overheid wordt. Hè. Nee, nee, nee. Maar nou, het punt is dat er miljoenen van dit soort dingen zijn. Hè? ja. Ja, dus uh, ja, goed. Maar ja, we gaan nog even verder. Ja, we gaan even naar Oostenrijk toe. Het is een o Oostenrijkse uh, antistaatgroep. En hun president, tussen aanleidingstekens, die uh, is veroordeeld voor 14 jaar. Uh, dat is een 52-jarige vrouw, Monika Unger. En die heeft, dat lijkt iets op, Sovereign Citizen. Dus een organisatie die de Statenboend, Federation of State, opgericht. 2600 leden. En... Uh, zij wilden de o Oostenrijk ordenen uh, door de overheid omver te werpen. En om militaire assistentie van Vladimir Poetin te vragen. <laughs> Dat is misschien iets wat al de uh, NCAP's niet zo snel zouden doen. Maar die gaat er dus gewoon uh, 14 jaar voor in de gevangenis los, ik ergens. Uh, ja, 14 jaar in de gevangenis daarvoor. En die moest uh, in het gerecht verschijnen met 13 andere leden van deze beweging... Die in april uh, 2017 gearresteerd zijn door 450 politieofficieren. Dus uh, en de tweede in commando is een 71-jarige uh, voormalige politieambtenaar. Politie, uh, ja, en die zijn geschuldigd gevonden aan high treason. En ook, uh, ook die kreeg 10 jaar gevangenisstraf. De 12 members were found guilty of forming an anti-state association. Dus ik zou zeggen, dat, dat, uh, ja, daar voldoen wij allemaal aan, toch? En uh, uh, deelt voor up to three years. Nou, het kan en, ook zijn dat ze tegen de huidige uh, vorm zijn. Hè? Dus dan willen ze een eigen vorm van de staat invoeren. Dat kan ook nog, hè? Nou ja, er staat hier verder geschreven De Statenbund is similar to sovereign citizen movement, which have okay. alarmed authorities in recent years in Austria and Germany. Zoals zegt de German Reichsburger, citizen of the Reich. Uh, members are drawn from various ideologies including anarchists, neonazis and those subscribing to more esoteric beliefs. Dus uh, er worden anarchisten, neonazis gewoon even in één uh, uh, adem genoemd. Mm -hmm. In uh, 2017 was er ook zo'n rijksburger militant was jailed for life in Germany for killing a policeman and injuring two others during a dawn raid on his house. Dus die politie die ging gewoon zijn geen huis aanvallen in de, in de bij de op ochtend... en hij schoot overhoop in als zelfverdediging... en dan moet hij levenslang naar de vervangenis. <laughs> she claimed she was the victim... of an oppressive system, deze Oostenrijkse dame. Ja, het klopt denk ik. Uh, yeah. het, uh, het komt overeen met de feiten. Maar uh, ze hebben wel idee... Unger admitted that she had tried to arrange... the arrest and trial of elected officials... judges and bank employees... in order to replace them with her own administration... Het is wel zo, ja, voor dit soort dingen is het, ja, ik, ik verwacht niet dat je, uh, als je ja, anti-staat bent, dat je op deze manier iets kan veranderen. Uh, je moet de ideeën veranderen, het blijft een strijd van ideeën. Ja, ja. En zolang mensen hun ideeën gewoon in hun hoofd blijven, ze slaaf, dan kan je niet hun, hun heersers gaan uh, om, omleggen of omverwerpen of uh, verwijderen. Ja, want het zijn toch mentaal zijn nog steeds slaven. Dus die, die, die, ze zal van onderaf moeten beginnen. Ja, als je op dit moment de overheid dan verwerpt, ja, dan gaat de meerderheid van de Nederlanders die gaat dan weer vervangen. Dat dan voor, vergeworpen is, willen ze gewoon weer terug hebben, weet je wel. Ja. Ja. Dus ja, en, uh, dus er moet inderdaad een enorm in ieder geval een groot draagvlak voor zijn. Daar wil je enorme verandering hebben. Dus uh, ja. Dus ja met één voor één mensen overtuigen, lijkt mij dan. Hè? Ja, en ik denk dat het op zich steeds makkelijker gaat naarmate de staat steeds verder ontaart en totalitairder wordt. En dat zie ik nou van ja, die mensen waar je... Nooit een voet bij aan de grond krijgt, maar als ze dan opeens horen dat ze nog maar twee gehaktballen per week mogen eten, dan hebben ze zoiets iets van: ja, nou, maar nou, uh, zijn ze, nou maar dat, dat, dat is even niet de bedoeling. Ik trek mijn hele hesje aan. Ja, nu, nu zijn ze te ver gegaan. Het lijkt hier wel Noord-Korea. En, en je weet gewoon dat ze te ver gaan, hè? want de staat gaat gewoon altijd door met massa-uitbreiding totdat ze te ver gaan. Net zo. Ja, dat is gewoon, zit gewoon in hun natuur. Aan de andere kant Venezuela. ik bedoel... Ja, ze gaan nu dan eindelijk massaal de straat op... dat doen ze al een tijdje, weet je wel. Het gaat al... ik weet niet hoe lang gaat het nou al door, joh. Ja, ja, de Maduro's weet... zitten nog steeds. Uh... Ja, de, sommige karkassen die kunnen langer blijven lopen... dan je, dan je vermogelijk had gehouden. Dat is, daar, je moet... Heel voorzichtig zijn met het uh, wedden op de ondergang van een uh, totalitair regime. Want het is altijd frappant ver, hoe, lang, hoe lang het nog in leven blijft. Ondanks enorme honger. En, en ik heb zelfs niet eens het idee dat, dat de opstand die er nu is, dat die niet gewoon georganiseerd is nog. Want uh, ja, wat ik tot nu toe heb gehoord, is dat die Maduro gewoon nog ook in een ja, totaal vrije verkiezingen. waarschijnlijk de verkiezingen zou winnen, ondanks alle ellende. En dat, uh, ja, vandaag belde Trump, die belde, hebben ze zo'n figuur uitgepikt in, in Venezuela. En die hebben ze gewoon ja dat is de president. Die heeft niet eens meegedaan aan de verkiezingen. En uh, vandaag belde Trump hem op om te feliciteren met zijn presidentschap. En die heeft zich afgelopen week of zo, heeft hij zichzelf tot president gekroond. En uh, ja, dat is natuurlijk ook een hele rare situatie. En ik, ja, het zou best kunnen dat veel van die opstanden. Ja, er zijn natuurlijk mensen die het echt heel, heel triest hebben daar. Maar de vraag is maar of, die, of dat die doorhebben waar het door komt. Want meestal dat soort... ...dictators die wijzen dan niet op hun socialistische beleid, waar dat allemaal uh, armoede door komt, maar die zeggen ja, maar kijk, we zijn geboycott... door, uh, we worden dwarsgezeten door uh, buitenland, uh, buitenlandse veiligheidsdiensten, dus ja. Door het kapitalisme. Uh, ja, dat uh, zijn ze bij Cuba ook altijd. Wij zijn niet arm vanwege socialisme, maar wij zijn arm vanwege de blokkade door de VS. Dus dan, ja, dan geven die mensen nog een argument. Ook en, en veel van die mensen die weten toch niet beter, dus die geloven dat ook allemaal maar. Uh. En die blijven gewoon dapper stemmen op hun eigen heerser. Ondanks dat ze het heel erg uitgebuit worden en heel erg slecht hebben. Gewoon omdat ze denken dat dat niet van doorheen komt. Uh, Jij hebt in een voormalig uh, communistisch land gewoond hè, Klaas. Merk je er nog wat van? Nou, je hebt hier wel die sporen van de planeconomie. Ja. Dus uh, ja, allemaal. Uh, je hebt aan de ene kant nu uh, echte economie. En dat bloeit gigantisch. Dus het hier uh, nou, om de dag... Uh, kan je in Sofia misschien wel een nieuw groot IT-bedrijf vinden? Dat daar een kantoor neerzet. Maar ja, je hebt ook wel dorpen waar, uh, ja, misschien een hele grote fabriek ooit heeft gestaan. Maar dat ding, dat staat uh, nu helemaal op instorten. Omdat het ja, economisch had het geen zin. En vanuit de plan ook economie had het zin dat daar een fabriek was en een spoor naartoe. Maar dat spoor, dat is twijfelachtig. Of je dat nog helemaal tot aan het eindpunt kunt uh, afrijden. Er is een keer een documentaire geweest uh, over het steeds het, het krimpende spoornetwerk van Bulgarije. Omdat zeg maar uh, ja, na, het, uh, na het socialisme, niet dat het er heel geweldig aan toe ging met het spoor. Maar ja, toen waren allemaal niet zinnige routes die verdwenen. Maar mensen gingen zeg maar wel dat... De resources die in dat spoor zaten, gingen ze wel claimen. Dus zo verdween langzamerhand. <laughs> verdween <van heel laughs> Eer, veel eerst het koper en uh, toen het ja, ja, dat soort dingen. Ja. Het hout ging in de in de oven. <laughs> ja, langzamerhand verdween gewoon uh, delen van het niet gebruikte spoor. Dus en dat ja. Het, uh... Kijk, iedereen heeft hier ook uh, heeft hier al een huis. Dus een, een locatie, daar, heeft ook, het heeft bijna geen waarde. Kijk, in een land als ja. dus Nederland, daar wonen mensen in oude fabrieken. Omdat ze niet een fatsoenlijk huis voor, uh, weet ik veel, 50.000 euro mogen bouwen. Het moet allemaal duur en allemaal gereguleerd, allemaal nep. Maar hier, uh, ja, hier een gebouw, in een dorp, dat niet wordt gebouwd, dat, dat, ja, dat, dat verdwijnt gewoon in de natuur. Ja. Op een gegeven moment, want uh, ja, wat moet je ermee? Je hebt hmm. uh, als je als je wil, je kan hier uh, prima wonen. Er zijn uh, genoeg huizen. Als je goedkoop wil wonen, kan je hier, er zijn genoeg plekken. Als je een verlaten fabriek wilt hebben voor een bepaald project, nou kom uh, slijslag. <laughs> ik had begrepen dat in Bulgarije is toch in eh uh, radicaal afgerekend met. Uh... Het communistische verleden door het eigendomsrecht weer in te voeren, toch? Je bedoelt het eigendom weer van panden en zo. Ja, ja, ja. Ja, ja dat speelt nog steeds. Dat zie je wel. Dat wordt een beetje wat in de communistische tijd zijn, zeg maar, heel veel panden onteigend. Het ging letterlijk zo dat je had bijvoorbeeld, uh, je woonde in een appartement met z'n drieën. Bijvoorbeeld twee ouders en een kind. Maar dat was net te veel vierkante meters. Dus dan werd gewoon... Uh, ja, werd gewoon een kamer werd je gewoon afgenomen en daar ging iemand anders wonen. Ja. Dat is wat on onzinnige dingen zijn er gebeurd. En ja goed, als jij wel eigendomspapieren hebt gebruikt, en diegene die is daar gewoon weer uit, zelf uit die kamer gegaan. Ja, heel veel mensen hebben dat wel weer terug kunnen claimen. Maar wat ook wel gebeurt is dat wij spreken bepaalde panden, bijvoorbeeld wat grotere panden, ja, die, uh, ja, daar, daar hebben wel twintig families in gewoond, wij spreken. En uh, sommige mensen wonen er nog in. Maar de originele eigenaren, ja, die hebben soms, uh, dat zit soms allemaal in de derde generatie. Soms zijn er ook wel 16 eigenaren van het pand dan. Dus dan is de eigendomssituatie uh, dus op zich nog duidelijk. Maar het is wel ja, versnipperd. En wat je dan krijgt is dat um, ja, iedereen moet akkoord gaan. Dus dan gebeurt er soms niks met die panden. Dus dan gaat niet iedereen akkoord met... Uh, niet elke eigenaar gaat ermee akkoord. Of Sommige eigenaren uh, worden niet bereikt. Ik weet niet precies hoe dat, uh, wat er allemaal voor drama in uh, omgaat. Dan zie je wel eens dat ja, op zich hele mooie locaties met hele mooie panden. Ja, daar gebeurt er niks mee. Dat is wel jammer. Uh, nou, daar kunnen kakkelakken dan wonen of zo. Ja, goed, ja, we, gaan nog even, we moeten nog even verder. We gaan even van Bulgarije naar uh, de VS. Uh, Noblesville om precies te zijn. En het is normaal ja, uit het, het midden van de VS. is we nu die, uh, die koude golf uh, gaande is, hè? Ik denk het wel, ja. Het is inderdaad ja. uh, heel koud. Maar de dappere politie, die mm -hmm. laat weten van dat je... Mm -hmm. ja, Nou ja, vertel maar, wat, wat, wat, wat, wat <laughs> nou, zegt die, uh, die serf? Heel, heel kort, maar... It is too cold to do illegal things. That's the rule, according to the Noblesville Police Department. Dus, ja. Het is natuurlijk belachelijk dat normaal mag je wel illegale dingen doen. Maar, nu even niet, want het is te koud. Due to the extreme, extreme cold temperatures for the next few days, all crime and illegal activities in Noblesville and the surrounding areas will be prohibited. Uit further notice. <laughs> <laughs> Post op Facebook. <laughs> die was gewoon zelf geen zin om naar buiten te gaan. Uh, Verme taal is vereist. <laughs> en dan uh, nou komen ze. Nou, nou blijven die poefen die, die ook wel binnen, denken ze. Gadzo, ja. <laughs> <Godseling>, ja. <laughs> ja het, is al, uh, het is Ja, het is groot. Ja, Wat voor wereld leven we mensen dat ze dat soort dingen zeggen? Ja. Ja. en waarom hebben ze dat denken, niet al eerder gedaan hè? Waarom, waarom zeggen ze niet met mooi weer ook gewoon dat, uh, dat uh, illegale dingen verboden zijn hey, nu, want nu kun je claimen als het weer wat warmer wordt dan uh, zeg je, sta je ergens in de handen dan word je gearresteerd, zo, oh oh oh eerst oh. is, is het te koud maar wat is jullie reden nu dat illegale dingen niet mogen ja. oh, maar, andersom wordt het nog gekker stel je voor dat je dat iemand een citizen's arrest doet en dan moet je naar de rechter en dan moet je verantwoorden waarom je tijdens die kou die hebt gedaan. Dus wat word je veroordeeld voor niet toegestane handelingen tijdens koude periode. <laughs> je krijg je dan een extra straf, zeg maar, omdat je dan die wet ook hebt gebroken. Het is natuurlijk geen wet, het is niet een wetgevende instantie uitgevaardigd, maar ja, het is wel grappig wat, wat voor waarde heeft dit. Het, het zou wel grappig zijn als je dan zoiets krijgt, zeg maar, ja. Uh, De diefstal, <laughs> daar kunnen we niks mee, maar het was wel koud en je was buiten. <laughs> ja, er zijn, uh, ik denk dat er echt mensen zijn die het idee hebben dat met een pennenstreek ze gewoon alle kwaad weghalen of zo. Ja. Want, uh, ja, ik zit gewoon hier met mijn pen en dan, uh, dan zeg ik gewoon: En Let there be light. En dan is er licht. En, uh, ja, een, soort, uh, toch wel, een soort Gods idee hebben ze, geloof ik. Van uh, ja, mijn magische pen, dan. Uh, daar gebeurt toverstokje door. Stokje, over mijn toverstokje. <laughs> ja. Ja, waarom, dan kan je ook afvragen waarom die weerbarstige mensen niet alles wat fout is dan verbieden. Want wat houdt ze tegen om de wereld helemaal perfect te verbieden? Ja, waarom, waarom niet ook gewoon al even overspel en uh, liegen en uh, ja. Uh, ja. gewoon ja. middelvinger opsteken. En alcohol moeten ze ook verbieden, hè? Ja, dat lijkt me ook logisch. Dat, dat, dat gaat werken. Ja. Ja, dat is ook zo'n maatregel, net zoals twee gehaktballen. Dan, ja, je kan als, als uh, ad capitalist ...tijdenlang strijden voor bepaalde zaken... ...en op een gegeven moment gaat de overheid alcohol verbieden... ...en uh, twee, niet meer dan twee gehaktballen... ...en dan breekt er de revolutie uit. <laughs> ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Ik denk dat we een campagne krijgen over vlees en alcohol... ...want die staan allebei op mijn puntenlijst, ...waarbij op een gegeven moment gewoon zoveel mensen denken... ...ja, het is beter zo. Ik ja, hoop alleen het best dat, kunnen. Ze hebben daar ja. hebben ze die, die gepensioneerde lui die een proefballonnetje opladen. Zo'n ja. een, een, een dienstplicht verhaal. Gewoon om even te kijken hoe de vlag erbij hangt. En dan, ja. dan proeven ze van, oké, okay, het is nog een beetje te vroeg hiervoor. Dan pompen ze de scholen weer vol met een berg propaganda. Dan wachten ze tien jaar ja. en dan gaan ze het nog een keer proberen. Ja, of ze, of, ze, of ze gaan het, uh, is het koppelen aan een een een pedofiel opgepakt die dan dronken was of er is een uh... ja ja ja het eten het het het het ja. Die, die narrative is er al. Dus dat zeg maar. En de consumptie, de consumptie van alcohol. Dat dat tot verkeerd gedrag leidt. Die is al, al om geaccepteerd mm -hmm. Dus uh, er zijn al genoeg handvaten. Ik denk dat het. Uh, ja, over een. Uh, binnen een bepaalde tijd. Dat, het, dat je het op, het. op het moment dat het echt gebeurt. Dus het, uh, dat het illegaal wordt om alcohol of vlees te eten. Alcohol te consumeren. Dan heb je het wel honderdduizend keer. beter aan blootgesteld dat het gaat gebeuren. Dus mm -hmm. Dat is heel geleidelijk. En op een gegeven moment denk je. Oh, maak het alsjeblieft zo ver. Ik wil niet weer berichten erover horen. Ja, nee, goed, ja, we zijn wel een beetje aan het einde van het programma gekomen. Dus het, uh... nou, ik, ik, ik ben wel benieuwd, want ik, ik oh. zie ook pas mensen die serieus bezig zijn met um, wat voedsel voor het brein doet. En die mensen zijn vaak wat genuanceerder over de rol van vlees. En dan zeker ook in, uh, in de context van dat je weinig beschik beschikking hebt over bepaalde voedingsmiddelen. En uh, ja, die mensen zijn vaak ja, dat vlees wel een essentieel deel is. En of het ook zo essentieel is uh, voor uh, onze, uh, ja, onze omgeving waar we zijn blootgesteld aan heel veel alternatieven, dat is dan, uh, dat is niet altijd even duidelijk. Nou, en wat ik me afvraag is van, is er misschien een uh, verklaring voor dat zeg maar als je minder, misschien is het wel zo. Misschien is zeg maar als je op een gezonde manier vlees eet, dus niet uh, afvalproducten met allemaal toevoegingen. Misschien is het wel degelijk, maakt het je wel zelfstandiger. Misschien maakt genoeg granen, genoeg planten, blaadjes... ...maakt je misschien wel wat collectivistisch, wat gedweeër. Uh -huh. ja, wat meer schaap, zeg je. Ja, ja. Het is wel ja, ja, aangetoond ja, dat... Ja, ja. Ja, als je genoeg schapenvoedsel eet, dan word je wat schaapachtiger. Nou, ik denk wel dat, want heel vaak uh, halen mensen hun suiker... ...suiker maakt je wel heel gedwee, vaak... En um, ja, ze hebben het ook al over de sugar rush. Dus dat je er heel actief van wordt. En dat is in zekere zin ook. Want het is een hele goede energie. Nou, het, uh, korte. Het, maakt, het maakt je ook loom en vatzig Als je heel veel suiker consumeert. En heel veel mensen die vegetarisch eten. Die eten ook. Ik, ik zie die mensen. En dan eten ze geen vlees. Maar dan eten ze bakken met fruit. Nou dan denk ik. Oh man. Al dat suiker. Het schijnt nogal mee te vallen. Als je het gewoon uh, lekker koud. Uh, al die smoothies en sapjes. Volgens mij zit je dan gewoon echt... Uh, ...kilo suikers weg te werken in de week. Ja. ja. Nou, het is wel zo, dat bijvoorbeeld... Uh, je, ...je hebt van die dieren die... Uh, ...koeien en zo, die eten... En, uh, ...schapen, die eten echt alleen maar... Uh, ...ja, <laughs> gras en zo. Mm -hmm. <laughs> maar, die, maar die beesten zijn feitelijk gewoon... Uh, zo ...artistisch als de neten. Oh ja? Ja, ja. Die, uh, die schrikken ook van iedere verandering. Je moet maar eens een flesje... ...een leeg flesje ja, ja. voor een koe gooien. Hè? En dan die, die raakt helemaal door het lint. Oké. Okay. Dat is verandering, hè, kunnen ze niet goed tegen. Nou, ik, heb dat, ik weet niet in hoeverre, je, je ziet wel heel veel um, min of meer wetenschappelijke aanwijzingen. Maar vaak ook gewoon wel persoonlijke rapportage dat mensen ja, door wat meer naar vlees, hè, dus uh, het schuift me dan dus onverwerkt vlees, weinig toevoegingen. En ook een beetje wat ja, dingen zoals suiker en andere geproduceerde dingen uit hun dieet te halen. Dat ze wel bepaalde psychologische klachten te boven komen. Waar ze misschien ook wel jarenlang al medicijnen voor namen. Mm -hmm. Ik vind het wel interessant. Want, uh, ik denk dat er wel uh, ja, een soort gevoeligheid is nog voor uh, gewoon basaal eten. Dus wat zeg mm -hmm. maar, genetisch gezien in jouw lijn. Uh, van uh, voorouders wat zeg maar, normaal was. Wat zij moesten verteren. Waarop ze moesten leven. Dat dat iets is wat je zelf ook... Consumeert. En ik denk ook dat het een hele grijze gebied is in de mate waarin je erop reageert als je daarvan afwijkt. Met heel veel geproduceerd voedsel, maar ik denk wel degelijk dat het uh, mogelijk is dat je, dat je daar hele slechte effecten van ondervindt. Mm -hmm. Ik denk dat, uh, ja, dat er best wel veel uh, armzalig voedsel beschikbaar is op dit moment. Mm. Ja, ik had een zakje groentenmix, maar die bestond volgens mij voor 90% uit prei. Dus, uh... oh, ja? <laughs> uh, ja dat, is, dat is wel interessant. Soms is er veel groente wortel. Er staat wat een beetje wortel, een beetje broccoli en heel veel prei. Ja. Ja. Uh, nou ja, goed. Uh, we zijn al een beetje aan het einde van de uitzending gekomen. We kunnen ja. hierna nou nog even doorhouden horen over uh, bitcoins en zo. Oké. Okay. Dus uh, ja, ik ga even afscheid uh, nemen van de luisteraars. Uh, maar ja, als je wil, je, je kunt nog even verder luisteren. We gaan naar het eindje nog verder vrolijk door. Ja, ik uh, wil iedereen danken voor het uh, luisteren naar deze uitzending. En deelnemers uh, dank voor het deelnemen. En uiteraard uh, zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Ja, wel, mijtjes oh, even vuil of Oké, dankjewel Peter. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Heb je het al over de Bitcoin gehad? Ja, ja, ja. Nog al over gehad. Heb je het alles over de hoeveelheid uh, niet goed zichtbare hashpower gehad? Uh, nee, nee, niet dat ik weet. Ja, want uh, ik had het uh, een paar keer geleden ik het over gehad dat een overheid, zeg maar, 5, 51% aanval zou kunnen doen. Uh -huh. En toen ja, was het een beetje van: ja, maar wat is daar het risico van? Het risico ervan kan zijn dat. Ja, want uh, weet je nog dat die Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, toen was er op een gegeven moment sprake van die checkpoints die waren ingebouwd. En dat, okay, was zo, okay. dat was dan zo kwalijk. En dat kwam, had ermee te maken dat als je, zeg maar, uh, wat je zou kunnen doen, als je excessief meer constant hè, als je dus gegarandeerd meer mining power hebt ja. dan, uh, dan degene die je bestrijdt, uh, dan zou je, zeg maar, meerdere blokken kunnen minen zonder dat je die publiceert. Okay. Dus dan wat je dan zou kunnen doen is dat je, bij wijze van spreken, eerst heel veel transacties hè, want iedereen die Bitcoin Cash had, die had ook Bitcoin Satoshi Vision. En volgens mij die mensen die elkaar ermee zaten te plagen, die hadden allemaal ook wel veel. Ja. Dus wat je dan zou kunnen doen is bijvoorbeeld, uh, jij mindt bijvoorbeeld 10 blokken in de tijd dat je concurrenten maar 8 heeft gemijnd. Maar in die 8 blokken die zij hebben gemijnd, die 10 laat jij niet zien, die 8 blokken die zij hebben gemijnd, geef jij al jouw Bitcoin Cash uit. En je ruilt het voor andere munten, je maakt er geld van. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dus ben je heel rijk geworden van je Bitcoin Cash transacties. Uh, ...publiceer je je langere, meer valide chain. Waar, waaruit blijkt dat ja, die transacties niet uh, geldig waren. Dus die worden dan ja. gewoon teruggedraaid. Dus dan heb je weer gewoon alle Bitcoin Cash die je had... ...heb je weer gewoon op je key staan. Ja, maar dat zou je. Dus je zou gewoon een transactie kunnen terugdraaien. Maar het zou veel zinniger zijn om gewoon, of voor een bepaalde tijd, als je dat kan garanderen, gewoon een schaduwchain te mijnen. En als die langer is en alle voorwaarden voldoet, kun je die gewoon op een gegeven moment publiceren. En als het goed is, nemen alle nodes dat dan gewoon over. En Bitcoin Cash heeft toen die checkpoints ingebouwd. En dat was dan zo genaamd heel fout. Maar omdat zeg maar nu, hè, want wat je ziet, die, zeg maar dat al die uh, die uh, endminers, als die daadwerkelijk allemaal in grote hopen nu ergens ligt rot in de regen, dan valt het misschien wel mee. Maar niemand weet hoeveel hashpower er echt beschikbaar is, want hoeveel de totale hoeveelheid hashpower op het Bitcoin-netwerk is zeg maar uh, aan het dalen. Maar als je zeg maar de stijging van de totale hoeveelheid hashpower zou doortrekken. Ik weet niet of dat realistisch is, hè? want het zou betekenen dat heel veel fabrieken nu met verlies uh, zouden hebben geproduceerd. En dat is op zich weinig economisch incentive voor. Maar het zou kunnen betekenen dat er nu meer hashpower beschikbaar is die niet zichtbaar is op het netwerk dan wel beschikbaar op het netwerk. Dus zelfs als alle grote miningpools, zeg maar, hè, want er zijn nu een aantal grote miningpools die bij elkaar al een 51% aanval zouden kunnen doen. En die zouden er ook bij betrokken kunnen zijn. Maar de, het is theoretisch mogelijk dat er genoeg hashpower nu niet ingezet is op het Bitcoin-netwerk om een 51% aanval te doen. Om dus een nieuwe chain, een langere chain te produceren. En om in één keer alle transacties van Bitcoin er niet te doen. En dat gaat mm -hmm. verder dan een aantal mensen. Ja, kijk, als jij 54 kwijt bent voor je koffie. Of dat je die winkel, dat is natuurlijk vervelend voor die winkel. als iemand net... Uh, Honderdduizend of een miljoen of wat dan ook, aan bitcoin heeft gedumpt om het uh, om te ruilen voor spul. En dan er, opeens wordt die transactie er niet gedaan op het bitcoin netwerk. Dat kan natuurlijk wel uh, gevolgen hebben. Ja, ja, ja. Voor de kracht van de munt. Ik, persoonlijk, ik, ik heb al een postje ben ik ermee bezig, hè? want ik heb al vaak verteld over de hoeveelheid hash rate op de uh, ...die er in totaal is en dat die aan het daal is, terwijl er zeg maar meer hash power beschikbaar is gekomen uh, in de. In de nabije, in het nabije verleden. Dus ik vraag me af uh, wat daarmee gaat gebeuren. Ik vind het wel spannend. Ik denk dat dat eigenlijk wel een uh, grote kwetsbaarheid is. Je ziet ja. dat, maar, uh, dat idee van uh, dat, uh, want het is helemaal niet meer verspreid, hè? Die, die, heel veel van die bitcoin hash power zit misschien niet rechtstreeks onder controle van maar een paar individuen, maar wel min of meer. Er zijn zeg maar bedrijven die dan namens jou handelen in de miningmarkt. Mm -hmm. En um, ja, die hebben. Dat zijn pools die hebben 15, 20 procent. Nou ja, daar zijn er een paar van. En die zouden op zich heel gemakkelijk kunnen beslissen om het anders te doen. Als ze het gewoon van het netwerk af zouden halen, dat zou natuurlijk opvallen. Maar ja, ik mm. weet het niet, ik, ik vind het wel boeiend. En ik denk dat um, ja, wat je eigenlijk nodig hebt, en dat is, uh, je zou eigenlijk een soort bewijs, uh, proof of uh, agents... Uh, uh, mm. Uh, liberal agent willen hebben, zeg maar, zodat je zeg maar, je zou eigenlijk het bewijs willen zien dat iemand um, ja gepast is om het netwerk te valideren. En ja, hoe ze dat hebben opgelost nu met proof of work is dat gewoon degenen die erin in investeren, dat die um, ja, daar een reden voor hebben om zeg maar dat netwerk waardevol te houden. En daar zit wel heel veel kracht in. Maar je, je ziet nu hè, dat een, uh, een beermarkt, dus een afdalen van de uh, ja, ...van de waarde van bitcoin... ...die, geeft al, die maakt het heel makkelijk om daarmee te gaan schommelen... Met die, uh, ...met die hashpower. Want voor heel veel mensen is het niet winstgevend... ...en wat je dan ziet is dat het vooral mensen zijn... ...die puur uh, eigenlijk goed, dus met winstoogmerk uh, daarin zitten... Uh, ...die stoppen er sowieso mee. En, hmm. dat maakt, en je ziet bij kleinere munten al dat mensen die kwaad willen... Uh, ...die hebben, als ja, ze een goed genoeg idee hebben... ...hebben er nog baat bij... Om wel heel veel hashpower te hebben. Dus ik ben wel benieuwd hoe, ze dat, uh, hoe dat gaat uh, ontpoppen. Okay, uh -uh. Sommige mensen proberen het af te doen, maar ik denk dat het. Uh, ik zeg niet dat het gaat gebeuren, want nee, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er veel meer hashpower beschikbaar is voor Bitcoin dan er nu wordt gebruikt om te mijnen. En uh -uh. Uh, ja, uh, ik denk dat het wel degelijk heel negatief zou zijn als het zou gebeuren. Uh -uh. Nou ja. Maar even kijken, wat ik nog benieuwd was. Hoe zit dat nou met, die, uh, met, met wat Rod Chauffeur doet en die uh, Greg Wright? Want daar kan ik helemaal niet meer volgen hoe dat nou zit. Wat bedoel je dan precies? Nou, die gingen allebei een, een fork doen van Bitcoin Cash. Ja, je hebt dus Bitcoin Cash, BCH nog steeds. Volgens mij is dat nog steeds van, uh, ja, als je daar dan een gezicht bij moet plaatsen, dat Rod Chauffeur. En je hebt uh, Bitcoin SV, Bitcoin uh, Satoshi Fish, ja de Ja, de Satoshi, de yeah, echte. Ja, so yeah, uh, fake, fake Toshi is yeah. het, De bewezen Satoshi, ja. Yeah. <laughs> bewezen tot aanleidingstekens. <zanaan> ja, <laughs> dat yeah, um, is als je als je in die wereld gaat begeven. Kijk, er zijn genoeg mensen die... Je hebt wel van die mensen die zeg maar heel veel roepen, heel veel rare dingen claimen. Ja. En dan uh, ja, iedereen die, niet, die, die, daar, die zeg maar kritisch blijft denken zelf, ja, die wordt dan afgekapt. En iedereen die, uh, en die bijna als een soort religieuze geloveling uh, daar achteraan hobbelt, die mag meedoen. Ja. En ik, ik weet niet, ik heb bij, uh, bij Roger Furr heb ik meer het gevoel dat hij wel daadwerkelijk oprecht wil dat er cryptocurrencies een bepaalde rol in de wereld gaan uh, vervullen. Ik heb wel het gevoel dat hij echt, uh, en natuurlijk is, zal hij ook gewoon zijn eigen persoonlijke dingen willen, maar hij heeft vaak genoeg expliciet ook in zijn eigen media aangegeven dat van hem mag elke cryptocurrency mag winnen. Als het doel wat hij heeft qua uh, vrijheid en uh, decentralisatie als dat wordt bereikt, en als dat niet zijn favoriete coin is, dan heeft hem, dan, nee, dat is gewoon eerlijk in dan, dan wil hij dat gewoon accepteren en hij zou het ook graag zien, maar hij besteedt wel gewoon ook heel veel tijd en energie. Ik weet niet hoe rijk die is, hoeveel geld hij al heeft. Uh, ik, ik heb het gevoel dat hij waarom zou hij nog doen? Ja, want uh, mm -hmm. als hij alleen puur uh, ja, ik heb het gevoel dat hij in zijn missie ook wel eens gewoon mensen, uh, ja mensen worden zeg maar uh, vijandig tegen hem en dan heeft hij het noodzakelijkerwijs uh, als hij puur zou willen oplichten, zou hij makkelijker ook andere routes kunnen doen. Tenminste, ik geloof wel degelijk zijn verhaal en ja, bij Craig Wright, ik weet het niet. Ik moet het zien. Ik, uh, hij heeft heel veel dingen geroepen. En, uh, ja. Hij ja, stond ontkend dat hij Satoshi was en daarna rechtszaak gevoerd. Want ik ben het wel. Maar goed, ja. De, de, meest, aannemelijk ja. Is, uh, de meest aannemelijke kandidaat voor Satoshi is toch wel uh, Finney en, en of een van zijn maatjes van de cyberpunks. Nou ja, dat, dat is al niet een goed begin natuurlijk, hè? dat je claimt dat je Satoshi bent. Ja, eerst ontkende je het. Het waren eerst ja. anderen die claimden dat hij het was, want hij was er wel heel ja. vroeg bij. Ja, dat maakt zo'n hele stege, sterke claim. Ja, dat, dat polariseert wel gigantisch. Maar ik bedoelde meer, eh, toen ik zei van jij heeft heel veel dingen geroepen, bedoelde ik meer recentelijk verleden. Dus over uh, ja, de, de waarden die zijn voorgestelde blockchain dan zal hebben en de mogelijkheden. En ja, ik moet het gewoon zien. Als hij dat allemaal kan waarmaken, dan ben ik alleen maar blij. Want dus ik wil best dat er een uh, mm -hmm. heel veel, hè, Als hij on-chain gewoon ervoor kan zorgen dat het een hele snelle en goede munt is. Maar dat het ook een platform is om allemaal andere technologieën op te doen. En je ziet wel dat er, uh, er zijn wel developers daadwerkelijk bezig met technologieën te ontwikkelen voor op die blockchain. Dus dat er echt uh, uh, iets mee gebeurt. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Er moet uh, een, een goede blockchain moet use case hebben. En ik denk dat dat, uh, ja, mm. ik ben heel benieuwd. Hij heeft heel veel geroepen. Ik ben sceptisch, maar als het waar is, ja, interessant. Maar, uh, ik vermoed dat het van want, uh, ja, hij, is gedrag ook, hè? als jij echt daadwerkelijk dingen kunt en je gaat dingen bewerkstelligen, ja, dan hoef je niet zo heel vijandig. Daar heeft ook dat in zich. Dat die mensen heel erg negatief tegenover staat, Mensen die hij misschien later alweer nodig heeft als de wereld weer anders is. en ja, Misschien dat die andere mensen daar dan weer uh, neutraler in staan. Maar hij uh, komt dat mij over als het type persoon wat dingen roept. Meer om iets te weeg te brengen. Een ander doel. Niet wat hij daadwerkelijk zegt. Niet zijn woorden, maar dat zijn andere daden. Mm -hmm. En dat, uh, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dus ik, ik, ik geef hem. Uh, ik, ik kan hem niet tegenhouden om het waar te maken. En daar heb ik ook geen behoefte in. Dus ik ga het gewoon zien wat hij gaat doen. Maar ja. uh, ik ben benieuwd of het ook uh, heel veel uitkomt. Wat in verhouding staat tot alles wat is geclaimd. Ja. Uh, en uh, hij heeft onder andere ook geclaimd dat er. Uh, dat Bitcoin. Uh, dat daar gevaren in zit. En dat zouden we dit jaar wel merken. En zo. Dus nou, ik ben benieuwd. Ik, en, ik ben met mijn eigen gevaar bezig. Hè. De, de niet-zichtbare. Net dus een beetje zoals de. De, de, verborgen materie in het universum heb je ook de verborgen hoeveelheid hashpower. Nou, niemand, uh -huh. uh, je hoeft niet, als je hashpower hebt, hoef je het niet te broadcasten. Je hoeft het niet, het hoeft niet op de versie van de Bitcoin te zitten die op dit moment uh, door de, door het uh, protocol wordt uh, erkend. En, uh, ja, ik, ik ben er heel benieuwd naar hoe dat gaat. En ik vraag me ook wel eens af hoe, uh, hoe modern de gedeelde technologie is... want heel veel... Uh, bitcoin mining wordt eigenlijk op... hetzelfde soort machines gedaan. Hè? Dus de mining pools zijn vrij gecentreerd... maar ook de... fabricage van... Uh, die toegewijde computers... dat is eigenlijk ook heel gecentraliseerd. Mm -hmm. als, jij gewoon, als jij nu een, een... CPU koopt of zo... Ja, dan ga je gewoon niks doen... op het bitcoin netwerk. Dan uh, ga je nul shares uh, doen... Dus je moet, als je Bitcoin wil mijnen, moet je een toegewijde machine hebben. Nou, die moet alweer van een specifieke fabrikant komen. Maar ja, als jij zo'n fabrikant bent en jij hebt, zeg uh, maar, die machine die kost 1000 euro. Maar als jij ze eerst zelf een maand aanzet, leveren ze 2000 op. Ja, wat, wat ga je dan doen? Hè? Krijg je, als jij zo'n machine koopt, krijg je dan een gloednieuwe, super deluxe, allereerste editie, uh, hoogste rendement machine? Of krijg je dan eentje die al een poosje zijn werk heeft gedaan voor uh, de fabrikant. Ik zou die weten. Nee, nee, dus dat weten we ook niet. En uh, we weten dus niet uh, hoe goed de, een nieuwe generatie... Want wat je vaak ziet bij computers is dat een nieuwe generatie... machines is significant beter dan een oude generatie. Dus als er een miner, uh, een fabrikant uh, met een uh, breakthrough komt... en die, ja, die produceert een miner die voor dezelfde productiekosten... dezelfde uh, ...energieconsumptie gewoon uh, twee, drie keer zoveel uh, produceert... Uh, ...ja, dan kunnen ze daarmee heel snel... ...een groot uh, monopolie uh, opbouwen op het Bitcoin-netwerk, ...voordat ze die machines daadwerkelijk gaan verkopen. Mm -hmm. en, een beetje, en als die bitcoin niet waardevol genoeg is... Ja, ...dan kom je op een situatie dat ze die machines misschien wel kunnen produceren... ...maar niet goed kunnen verkopen voor een goed genoeg tarief. Maar ze kunnen misschien wel... Uh, ja, een soort uh, exit strategy doen. Ja, dat, dat, dat is het grootste risico als mensen... Nou, er zijn, er zijn uh, partijen in bitcoin die daar heel veel in hebben geïnvesteerd. En die gaan eruit. En heel veel partijen zijn op dit moment te klein... om eruit te gaan op een andere manier dan gewoon de power uit te doen. Ja, dus heel veel uh, kleinere pools, kleinere uh, miners. Ja, die, wat je dan ziet nu is dat ze dan... Uh, ja, dan die locatie die ze hebben gehuurd, die maken ze leeg. Ze halen de power supplies eruit. De mining machines ze proberen die dingen te verkopen tweedehands. Uh, soms wordt het gewoon uh, ja, gefuild voor een face-net, whatever. Mm -hmm. Maar een grotere partij, bijvoorbeeld een fabrikant die ook een grote miningpool heeft, die zou een andere exit-strategie kunnen doen. Die zou kunnen zeggen: van ja, Bitcoin is op dit moment nog uh, 3000 euro waard. Uh, wij kunnen 60% gaan mijnen met onze nieuwste machines en uh, onze beschikbare mijnpool. We gaan, uh, en we hebben een hele berg bitcoin <laughs> nog liggen. Die gaan we mm -hmm. allemaal uitgeven, gaan we allemaal cashen en daarna gaan we het netwerk terugdraaien. En als het nog het waard is, gaan we het weer uitgeven. Ja, mm -hmm. de, dat, dat zou kunnen gebeuren. Een exit strategy is mogelijk. Ik zit trouwens even de, de recording uit hoor, want... Uh...